Waterontharders. Oh, lalala. het is drie over zes en inderdaad, het is een beetje grijs. een beetje een gekke dag buiten. Maar goedemorgen lieve luisteren, goedemorgen Shema. goedemorgen Peter. Shema. Sheema, Sheema. Jongens, jongens, dit wordt zo'n mooie dag. Het is drie over zes. Oh, dolletjes. Ik vind nu al leuk, ik vind nu al echt leuk. Huh? <laughs> Was je mij vergeten? En nu ben je ineens. Ben ik jou vergeten? Wacht, er gaat iemand zingen. Momentje, hoor. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in Met een laag op je gezicht Hey, hey, hey Tja, dat was dan net uh, belangrijk nieuws natuurlijk Want er is een flitsmarathon, moeten we wel even rekening mee houden Nooit een snel rijden, Schema Moet eigenlijk nooit, hè Peter Nee, nee, iedereen zou gewoon uh, moeten opletten hoe snel hij rijdt natuurlijk Maar wel, minimum ook, hè maar het 120, mooiste... Maar moet je 120 rijden? Ja, whatever. Het mooiste nieuws vandaag is toch wel dat lieve mensen schema-jarig is. Ah. Oh, oh, oh, oh. Hoe voelt hij? Ja, ik kom en een je ouder, hè. Oh, nee. Maar, maar bent... ik, ik, vind, ik vind het heel leuk. Jij bent daar toch niet mee. Ja, je, je viert toch graag feestjes? Ik vier heel graag feest. Ja, kijk. Dus ja. kijk. Lieve mensen, als je mooie woorden hebt voor schema, deel de gerust even in de app van Radio 2. Het is jaarlijk vandaag. Op hier 26 jongens. Oh, het gaat hard. Ja, ja bijna 30. Oh. Ah.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 A boy in Goedemorgen, Hajo. Ik moet het twee files, momenteel wel eentje eigenlijk. Antwerp-Zerring richting Gent. Daar uh, verlies je 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen is de Bolivar-tunnel gesloten. Uh, als je stad uitwaarts rijdt, dus in de richting van de Antwerp-Zerring. No. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is vandaag 21 november, nog een maand en de winter begint echt. Dan is het 21 december. We gaan daar zoiets leuks doen. Oh, ik kijk er nu al naar uit. En ja, dat is ja, echt... Ja. Ja, we mogen nog niet zeggen wat, maar... Uh, misschien een kleine tip van... Ja, Nee, we gaan niet doen. Geen kleine tip van... Nee, nee, nee, nee. Maar lieve luisteraar, je gaat dit echt willen meemaken. Het is vandaag de dag dat je hoort op Radio 2 dat er weer een flitsmarathon is. Nooit te snel rijden natuurlijk. Als je naar buiten kijkt, ja, zie je wel wat mist. Het zou ook kunnen gaan regenen, maar minder dan gisteren. Maar blijf gewoon gezellig bij ons. Daar komen twee Nederlanders live zingen. Dit weekend ook in het Sportpaleis. En nu bij ons, Suzanne en Freek. Wordt helemaal leuk. Heel veel mensen die jou uh, geluk wensen, Schema. Met je toch alweer 26e verjaardag. Um, hey, lieve luisteraars. Ik krijg ook veel complimenten. Iemand noemt mij de beste nieuwslezeres van Vlaanderen. Ja, daar, uh, daar dat vind ik zo mooi. <lacht> Bij dat soort dingen, je weet wat je dan moet zeggen. Wat moet ik dan zeggen? Bij complimenten. Dank je wel. Dank, dank je wel, dat is lief. Dank je wel, Wim Schoolhaart uit Eeklo. Zie je zo. Goedemorgen, zo. dag Vivian de Vrieze uit Neerpelt. Goeiemorgen. Ja, toch vriendin van de show, hoor. Luistert lekker veel. Zeg maar, vertel eens, je hebt uh, nog een wens voor, uh, voor schema? Thema. Happy birthday to you, in de wei staat een koe. En Peter heeft een cadeautje, je ah. ja. Dankjewel, wel, Vivian. Zo mooi gezongen en zo'n mooie hey, tip voor best, Peter. Hè? We nemen het ja, mee, Vivian. Ja. Dankjewel Vivian. Maar wacht, ik ben nog Gelukkig even met Vivian ja. aan het praten Thema, over dat van Dank je wel, Vivian. Jij ook. Mooie ja, dag Ja, ja, vandaag. ja. ja, ja, ja. <laughs> Dank Vivian, er was er nog Chantal Welleman uit Zottigem. Dag Chantal, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Je had nog een vraagje, vertel eens. Ja, uh, een verjaardag voor horen drie kussen, maar die kunnen wij fysiek niet geven als schema. Wij <laughs> geven in ons plaatje. <laughs> ah, dat hoeft niet. Nee, schema. Shema ja. is niet zo'n kusser. Nee, ik ben, ik ben dat niet zo. Maar ik, ik, op afstand wel. Ik, ik leer mijn dochtertje ook zo. En ze kan dat nu. Ze is nu één jaar en ze doet dan... Mua, mua, met haar handjes. Ah, ja. Heel schattig. Maar je geeft ook kussen aan je dochter. Een kussje smaken. Een kusje. Ja, voilà. Dankjewel. Super lief van jullie. Ik, gooi er, ik zie dat van, uh, van Chantal en van Willy is. Dus uh, dat zijn er aan zes. Zo, mua, mua, mua, mua, mua. Alsjeblieft, <laughs> Shema. Hoe voelt hij? Het voelt uh, geweldig. Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, Chantal, dank je wel voor, uh, voor de mooie woorden en geniet van de ochtend. Dank je wel. en ik toch van je mooie dag. Dank je wel. Goed, hè? Ja. Het is een beetje zoals uh, John Paul Young zegt: Love is in the air. <lacht> ah, dat is Love is in the air. Door de goede show hoor. is fantastisch. Where I look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 In the, end, when the rising of the sun, love isn't yet, when the day is nearly done, and I don't know if you're illusion, don't know if I see it truth, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I've been foolish, don't know if I've been wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. En wat zingen we dan lieve mensen? Ja. Op een druilige grijze woensdag heb je dit wel even nodig: op. John Paul Young, Love is in the Air. Een zware jongen. Ik ga Maar is er ook leven hier om hem een tweede kans te geven? Pardon? Ja, een tweede kans. Hoor je zo. Nu even niet. Niet goed geslapen? Ga dan naar Beterbed. Nu kortingen tot 50%. Beter slapen begint bij Beterbed. Ook open op zondag en Cyber Monday. Je kinderen een schenking doen? Eerste vent. Een château.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 Een werk van Colruyt Groep. Maar het is toch niet waar? Het is toch niet waar? Je had het ook gehoord, Shema. Ik had het ook gehoord. Je hebt opnieuw een fout gemaakt. Manuel de Konink uit Dentergem. Goedemorgen, Goedemorgen, Peter. Je was even in paniek. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ik had gehoord dat je al uh, in paniek... Eigenlijk wel beter had als gezegd... Uh, een druilige woensdagochtend. <lacht> uh, we, we, we zijn dinsdag, maar... Zou je liever al een woensdag hebben vandaag? Ja, liefst wel. Dat, als het kan al de vrijdag ook, maar. Ah, Manuel, zo mag, je niet, zo mag je niet in het leven staan man. Je moet het nu pakken. Vandaag is mooi. Ja, waarschijnlijk. <laughs> Manuel, Manuel, waarom, waarom valt de dinsdag een beetje tegen voor jou? Uh, met dat weer natuurlijk. Ja, snap ik wel. Ja, snap. Uh, morgen Lop. op woensdag wordt het wel droger. Dus eigenlijk, ja, het wel gelijk dat het woensdag altijd beter is. Oké, okay, we kijken uit naar ja. woensdag. Het is vandaag wel de verjaardag van Schema. Zeg maar, Manuel, terwijl ik jou hier ja. ook even heb, en heel veel andere mensen. Een vraag, uh, antwoorden met ja of nee. Zou jij, Conor Rousseau, naar alles wat er gebeurd is, een tweede kans geven? Uh, Zeker weten, ja. Goedemorgen, morgen. Dank je wel, Manuel. Je hebt net nieuws gemaakt, want effectief straffe cijfers in de krant. Zes op de tien Vlamingen willen Conor Rousseau een tweede kans geven. Schema. Ja, de krant Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws hebben aan duizend Vlamingen gevraagd wat ze zo vinden van het ontslag van Conor Rousseau. Want natuurlijk, hij moest ontslag nemen vorige week na een langer schandaal over racistische uitspraken die hij deed... Tegen politieagenten in een café over de Roma-gemeenschap. En zes op de tien zegt dus dat ze vinden dat Conde Rousseau toch wel een tweede kans verdient. Iets minder dan de helft zegt dat die tweede kans zelfs nu al mag komen. Want hij is al hard genoeg gestraft, zeggen ze. En um, hij vindt, ze vinden dan wel weer dat hij door deze uitspraken dan geen premier van België kan worden. <lacht> dat gaat er een beetje over, zeggen ze dan. Maar uh, ze zien dan toch wel een toekomst achter de schermen van de partij vooruit. En tegelijk zijn de mensen die die enquête invullen ook wel kritisch voor die partij, want uh, bijna de helft vond dat ze gewoon te laat hebben gewacht om er iets aan te doen. Ja, de vraag ik is van natuurlijk. Een aantal weken aan. Maar ik zie hem effectief nog wel uh, voor burgemeester van Sint-Niklaas gaan. Dat voel je aan heel veel dingen. Het kan zeker, maar hij deed die uitspraken in Sint-Niklaas over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas, misschien zelfs over anderen ook, want hij had het onder andere over bruin mannen. En de politie, die, die was er ook bij betrokken, dus daar, daar ja. heeft hij ook al geen vrienden gemaakt. Dat hij daar dan de baas wordt, van wordt, dat wordt toch wel een beetje spannend. Maar natuurlijk, hij mag die ambitie hebben. Het zijn de ja. mensen daar, die daar wonen, die moeten stemmen natuurlijk. Ja, wanneer geef je mensen een tweede kans? Kijk, dat, uh, dat is niet evident natuurlijk. natuurlijk Heel Heeft persoonlijk, hè? Ja, excuses en ontslag aangeboden. Is dat misschien de reden dat de mensen zeggen van oké, okay, ja, je hebt nu even, uh, met even door het stof gegaan, je kan er weer tegenaan. Het zal moeten blijken volgend jaar natuurlijk. Het zijn verkiezingen en je voelt het aan zoveel dingen dat het heet is. De laatste weken, niet normaal. Denk er zelf even over na. Tweede kans of niet. Goedemorgen, morgen. En dit is ook mooi. Ik weet niet of jij ooit naar een ooit bent geweest. Uh, er zijn heel veel loerdesgrotten in, uh, in Vlaanderen. Wij gingen altijd naar Oostakker met de fiets kent dat daar niet. Dat is daar echt een grot, eigenlijk. Dat is gewoon echt een grot. Daar is iets gebeurd en daar is dan een kerk en mensen worden gelukkig om daar naartoe te gaan. Maar is dat dan ook met mirakels? Daar is dan iets gebeurd. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Waarschijnlijk iemand die dan plots weer kon zien of lopen zo. En jij hoopte ook op een mirakel als kind? Maar ik moest gewoon mee met de vlommen, met mijn ouders. Dat was alles, hoor. Had je ouders? Oké. Okay. Ja. Maar het is weer populair aan het worden. Vertel eens. Okay. Ja, in de Standaard staat dat er vier grote bedevaartsoorden, onder andere Oostakker, maar ook Scherpenheuvel, Borin en Banneu. dat daar vorig jaar 1.270.000 bezoekers langs gingen. En dat zijn er weer meer dan de vorige jaren. En dit jaar zou het zelfs nog meer zijn. En dat is toch wel bijzonder, want we lezen eigenlijk altijd dat de kerk niet meer zo populair is, dat, de, dat er daar niemand meer naartoe gaat. Mm -hmm. Maar volgens de Lourdesgrot in Oostakker uh, mogen we de kerken niet vergelijken met die grotten. Want die grotten zijn ja, ook wel een beetje toeristisch, Ze zijn veel toegankelijker en je hoeft zelfs niet eens te geloven in Christus, want de rector daar ziet dat er zelfs steeds meer moslims en ook niet-gelovigen naar de grot komen, om een beetje te bezinnen waarschijnlijk gewoon. Jij bent, jij bent ook moslim, he. je ooit al naar zo'n grot geweest. Nee, nee ik, heb, ik heb er wel al veel over gehoord, over, vooral over Scherpe Heuvel dan, maar ik ben daar nog nooit geweest, maar ik zie het nu in de app op de foto, mm -hmm. dat is wel mooi. Ja, en vooral ook wat het is in die grotten. je komt daar binnen en krijgt een heel intieme sfeer met allemaal kaarsjes die daar branden, ja. dus die bepaalde geuren dat heb ik ook. Ook als ik in een kerk kom. Niet gelovig, maar je, wordt, je bent vanzelf onder de indruk op die manier. En blijkbaar in, um, in Oostakken zou we te maken hebben met een man die zijn been moest geamputeerd worden en plots kon hij weer lopen. Uh -huh. Dus kijk. Uh -huh. Mooie Bedewaard verhalen en de tweede kans voor Conor Russo, deel gerust je mening in de app van Radio 2. Het is nog altijd een druilerige dinsdag met dat fantastische verjaardag van Schema. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Peter van der Veire. Leave your keys if you're not coming home Misschien eigenlijk wel een klein cadeautje van jou. Oh, spannend. You packed your bags, full we'll let them go You're moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone You were doing, now you're giving up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 Oplai, je bent wakker, zie. 1 over 5, 7, het nieuws uit je buurt. Eerst schema. Goedemorgen, om 6 uur is er een nieuwe flitsmarathon begonnen... ...van de federale wegpolitie en de lokale politie. 24 uur lang zal de politie veel meer controleren... ...of bestuurders te snel rijden. Het is de 19e flitsmarathon om mensen erop te wijzen dat het gevaarlijk is om te snel te rijden en dat er ook veel ongevallen door gebeuren. En de economische inspectie heeft bij webwinkels dit jaar al bijna 10.000 inbreuken vastgesteld. Meestal gaat het over oplichting, phishing en over niet geleverde of ongevraagde producten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goede morgen. In Antwerpen heeft de Joodse beveiligingsdienst al zo'n 300 meldingen van antisemitisch gedrag binnengekregen sinds de inval van Hamas in Israël begin oktober... Dat is gezegd tijdens een bezoek van minister van Justitie Paul van Tichelt aan de Joodse wijk in Antwerpen gisteren. De Joodse gemeenschap had in een brief aan de minister haar ongerust huid, ongerustheid geuit omdat er volgens hen meer antisemitische feiten worden gepleegd. Burgemeester Bart Wever zei gisteravond in de gemeenteraadscommissie dat lang niet alle incidenten worden aangegeven bij de politie, maar dat er wel degelijk meer PV's zijn opgesteld. De meest recente cijfers die ik hier heb, die gaan terug tot 10 oktober. Dus vlak na de terroristische aanval en die lopen tot 14 november en daar hebben we 90 pv's opgesteld. Dat is veel, hè. voor alle duidelijkheid voor uh, haat en discriminatie jegens leden van de Joodse gemeenschap. De omgeving van een woning aan de Vinkenstraat in Antwerpen is gisteravond even afgesloten nadat een bewoner dacht dat hij een pakket uh, had gekregen dat verdacht was. De politie werd erbij gehaald en die verwittigde de ontmijningsdienst Dovo. Die onderzocht het pakket maar het bleek ...geen explosieven in te zitten. De perimeter werd na een tijdje opgeheven. Wat er wel in het pakket zat, dat wordt nog verder onderzocht. Op de Grote markt in Mechelen is gisteravond een stille waken gehouden voor alle kinderen die het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Het stadsbestuur nam het initiatief naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Er kwamen zo'n 100 mensen samen. Er werd stilgestaan bij de kinderen in Gaza, maar ook in andere conflictgebieden in de wereld. Iedereen moet doen wat in zijn mogelijkheden ligt, omdat we er te weinig bij stilstaan dat de kinderen hier heel veel uh, zaken hebben, maar op veel andere plaatsen op de wereld die kinderen van hun essentiële rechten zijn ontnomen. Nu zijn we heel diep geschrokken en hebben we heel veel verdriet van wat dat daar gebeurt. Het is uh, verschrikkelijk. Die kindjes, hele families die daar beschoten worden en sterven. Er was een korte toespraak van burgemeester Bart Zomers die opriep om de kinderen te sparen en de wapens neer te leggen. Nadien was er een minuut stilte. De deelnemers aan de waken staken ook uh, een kaarsje aan en zetten dat voor het stadhuis. Aan de malle in Lier is gisteravond brand ontstaan in een woning. Het vuur werd wellicht veroorzaakt door een stoel die te dicht bij de kachel stond. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar toch is er heel wat rookschade. Twee bewoners Hadden te veel rook ingeademd en werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag eerst kans op nevel en mist, nadien opklaringen en daarna weer meer wolken, maximaal rond 11 graden. Vanavond en volgende nacht opklaringen en wolkenvelden bij 3 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. En de man die ik altijd een tweede, derde, vierde ik zou je zelfs een achtste kans geven goeiemorgen, ja, van het verkeer kom maar even binnen, hoe is het met de files vandaag? Uh, ja, voorlopig valt het nog redelijk mee een kwartier aanschuiven op de E313 naar Antwerpen vanaf Massenhoven uh, je moet ook opletten op de Antwerpse ring nee, op het einde van die E313 daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Gent links is daar dicht, op die ring zelf uh, verlies je intussen ook al een kwartier van deuren tot aan de Kennedy tunnel en in Antwerpen is de Bolivar-tunnel afgesloten in de richting van de Antwerpse ring. Dus als je stad uitwaarts rijdt, heeft te maken met een ongeval gisteravond. De tunnel is, uh, ja, beschadigd. Dus we moeten daar herstellingen uitvoeren. Naar Brussel voorlopig uh, een beetje bumperen vanaf Aflichem op de E40, minder dan 10 minuten. En een kwartier op de E314 tussen Bekkevoort en Holsbeek. En dan tot slot op de binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ja, heel veel mensen die ontzettend blij zijn met jouw verjaardagschema. En ook een uh, vriend van de show, Thomas van Gijzingen, uit Goedemorgen, Thomas. Uh, goedemorgen, Peter, maar goedemorgen vooral, Schema. Goedemorgen. Wat wil je jij zeggen tegen haar? Een... Zij is het huis van vertrouwen in de ochtend en, Schema, jij brengt zelfs het slechtste nieuws op zo'n manier dat het allemaal wat draaglijker wordt. Oh. Dus, gelukkige verjaardag en alle geluk bij Radio 2 en in jouw persoonlijk leven. Ah. Ik krijg bijna een traintje. Je hebt het Wel, kapot gemaakt. Ja. Je moet gewoon zeggen, dankjewel, dat is lief, Thomas. Allee, probeer het nu nog. Het ons. is lief, dankjewel, Thomas. Je, ja. komt ik, ik hoor het, het, ik hoor het. Ik vind het oprecht <laughs> heel fijn. Dankjewel, Thomas. Perfecte samenvatting, ook. Jij brengt het altijd veel draaglijker dan het is. Zo goed gezegd. Dat in inderdaad. heel mooi gezegd. Ja. Ik had dit toch nog nooit gehoord, dankjewel. Thomas, dankjewel, Dank je gedaan. Welke, fijne ochtend. Bij Defensie doen we alles, zodat je niks overkomt.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 Clouseau keert in 2024 terug naar het Sportpaleis voor de 125ste keer. Op 20 december vieren Koen en Chris 40 jaar Clouseau tijdens een ongezien feest vol hits. Clouseau 40 op 20 december 2024 in het Sportpaleis. Tickets vanaf donderdag 23 november 10 uur via greenhoustalent.com. samen met het laatste nieuws en Radio 2. Radio 2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 wordt voor even met een jarige schema. een goede tip binnengekomen van Joke Hendricks. Schema, Goedemorgen, gelukkige verjaardag. Vergeet je mama niet te eren met bijvoorbeeld een, een bosje bloemen. Ah, oh ja. Ik weet dat ja. jij niet van de bloemen bent, maar je mama misschien nee, wel. Mijn gegeven. mama vindt bloemen heel mooi. En uh, ze zegt ook nooit iets op mijn verjaardag. Tot s'avonds. <laughs> ik ben pas geboren om kwart na negen. En dan zegt ze ja... Dat was ze er nog niet. Nu is morgen dus nog niets laten weten. <laughs> heel mooi. Goedemorgen, dag Elsje Verdegem met Kluizen. Goedemorgen. Ja, je maakt een beetje deel uit van het nieuws, want blijkbaar is het heel populair tegenwoordig om naar bedevaart te gaan. Je hebt het ook al een paar keer gedaan in oostakke Dus Waarom ga jij of ging jij? Goh, well, um, ik, ik ga er eigenlijk wel heel graag... Ik moet zeggen, we hebben dan de ommedank gedaan met mijn zus. Mm -hmm. uh, denk ik dat, dan denk ik van kluizen met de fiets. Uh, daar? dat is een, een beetje, een beetje allez, afstand, maar bon. En dat is gewoon, ja, je komt er binnen. Je komt er in die grot dat is daar warm, die kaarsjes branden. Er hangt er zo een, een sfeer rond, ja. Ik bedoel, ja. Daar, ja. Ja, daar en dan doe we. het, dan he? Ja, en wij doen de omgang en dan zetten wij ons op dat bank. alleen een kaartjes aardig en dan zetten wij... Ja, bij, allee, ik, ik bid... Ja, dan zeg ik, er even een, een bedje op. Mooi, hè? Ja. Kijk, dom. Ja. Het mag en het ja. kan ook in 2023, als je er gelukkig van wordt en heel rustig van wordt. Dankjewel Elsje. Adem. Goedemorgen morgen. Ja, waar je ook gelukkig kan worden, sommige mensen dan toch, dat is echt wel dit. He. Kopen, kopen, kopen. Hebben, hebben, hebben. Ja, wel, in het nieuws daarnet, de economische inspectie heeft al bijna 10.000 inbreuken vastgesteld van de webwinkels. Naar vrijdag is die Black Friday, dus let even op. Schema, belangrijk nieuws daarover. Ja, het gaat om verschillende dingen. Websites die zijn gemaakt om mensen echt op te lichten, om hun geld te stelen. En ook websites die producten gewoon niet leveren. Veel fraude dus. Ja, je moet gewoon echt goed opletten op welke webwinkel je iets koopt. En daarnaast bestaat er ook nog zoiets als dropshipping. Dropshipping. Ja. <laughs> Dropshipping, Dropshipping uh, Dropshippers zijn websites die producten verkopen Terwijl ze zelf geen enkele voorraad hebben uh -huh. Want ze bestellen een product pas wanneer jij iets koopt op hun website En dat doen ze dan bij Chinese webwinkels zoals AliExpress okay. Dus je betaalt bijvoorbeeld 50 euro voor een product en op AliExpress kost dat eigenlijk maar 20 euro of zelfs minder. Mm -hmm. En je moet er dan vaak nog wekenlang op wachten, omdat dat natuurlijk helemaal vandaar moet komen. Oh. In principe is dropshipping niet illegaal, maar die websites houden zich ook gewoon vaak niet aan de regels. En mensen voelen zich dan ook opgelicht als ze dan zien dat dat pakket, als ze het al krijgen, wat ook niet altijd gebeurt, dat dat gewoon uit China komt. Het zou een beetje zijn, zoals je bij de slager gaat. Uh, meneer de slager, 100 gram salami. Zegt hij van, ja, uh, ik zorg dat ik het morgen heb. Hij gaat naar de koolruid om zijn salami. En dan verkoopt hij die aan jou aan veel duurder. Ja, okay. Dat is eigenlijk zo de... Dat is een extra, een extra laag die ertussen gecreëerd wordt. Ja, en je weet het ook vaak niet, want het staat natuurlijk niet op die websites. Ze zeggen ja. gewoon dat ze bepaalde producten kopen. En pas achteraf hoor je dan dat het eigenlijk uit China, China komt allemaal. Dus het, is, het stinkt langs alle kanten eigenlijk. Gelukkig Radio 2 maakt je digitaal veel sterker. Met de Digitour vanaf 9 uur is dat met Kim DeBrie. Kom je alles te weten over dat soort dingen? Goedemorgen Prince, die leg je er nooit op hoor, die zingt alleen goed. 4, 5, 6. Come on, schat. We went riding down by old man Johnson's farm. I said, Now over past days, never turn me on. But something about the clouds and her mix. She wasn't too bright, but I had to She kissed me, she knew how to get a kiss. She was. Raspberry Beret al meer dan zeven jaar niet meer bij ons, geniale, geniaal artiest. Goedemorgen, een geniale, maar werkelijk geniale nieuwslezeres van uh, Goedemorgen, Morgen is jarig. Rita Hazenvoets uh, deelt nog dit in de app van Radio 2. Wat een fantastische stem heeft Shema toch? Gelukkig verjaardag, Shema. van Rita. Dankjewel, Rita. is dankjewel, dat is lief moet je dan zeggen. Dat is super lief. Ja, maar gewoon lief, is super lief zo. Is super lief, vind ja. ik altijd wel toch een extraatje. Maken. Maar als Margot ook super lief is. Altijd, altijd. Goedemorgen Margot. Hallo, goedemorgen en gelukkige verjaardag, je Dankjewel, Margot. <laughs> dat is wel mooi ook, want uh, op dit moment zie ik ook in de App Radio 2 en live op VRT1 ja, een gebouw dat ik ken. Volgens mij sta je op het Ladeuzenplein in Leuven. Ja, uw geheugen werkt goed mee, Peter. <laughs> dat dat uh, durft mij af en toe wel eens in de steek laten, maar vandaag niet. Ja, Jij bent op zoek naar 70.000 boeken. Wat is het verhaal vandaag? Wel, ik sta voor de Universiteitsbibliotheek van Leuven, waar het allemaal gaat gebeuren vandaag. Ze gaan daar 70.000 boeken klaarmaken om te digitaliseren um, voor studenten en mensen, dat ze er makkelijker aangeraken, dat ze niet altijd naar hier hoeven te komen. En dan heb ik het niet over uh, de laatste zeven zussen of uh, het smelt van Lise Spit, maar echt boeken uit de 16e, 17e, 18e eeuw eeuw, boeken die uh, heel voorzichtig behandeld moeten worden. En die gaan dus vandaag geprepareerd worden om uh, op verplaatsing ingescand te worden. Dat is een hele operatie en vooral een heel spannende dag voor Bruno, want dat is de bibliothecaris die het allemaal moet gaan doen. Ik heb met hem afgesproken om de eerste vijfduizend boeken mee te gaan inpakken oh. en hij gaat er jullie straks alles over vertellen. Ja, dat zijn hele oude boeken, daar hebben je alles over weten. Het gebeurt allemaal over een uurtje ongeveer. Nog een hele mooie binnengekregen van Christophe uit Ledigem. Goedemorgen Radio 2, jullie draaien goede muziek.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 To me. op nummer 1 met Houdini, haar nieuwe song in Vlaanderen. Maar er was ook nog nieuws, want op de voorpagina van het laatste nieuws onder andere stond dat Conor Rousseau, dat we vinden dat we die een nieuwe kans moeten geven. 6 op de 10 Vlamingen vindt dat inderdaad, maar tegelijk zeggen ze dan ook weer dat hij door deze uitspraken geen premier van België kan worden. Dat vind ik wel een beetje een grappig detail, wat hij eigenlijk altijd wel wou. Nu er komen heel veel reacties erover binnen. Veel mensen die inderdaad ook vinden van, ja, geef die toch een tweede kans. Druk de deurwader uit. Ja, beke, kon er maar een tweede kans hebben. Maar moet andere mensen die openlijke mening uiten niet meer met de vinger wijzen? Um, helemaal opgedreven die hijse, zegt Mark Verscharen. Christine van der Hagen zegt wel, hier zeggen ze, zat gezegd, is nuchter gepijst. Mm. Goedemorgen, Vele Philips uit Wachtenbeke. Goedemorgen daar allemaal. Eerst en al ook proficiat daar. Uh, en even de naam kwijt. Dus schema. Mijn schema, ja, schema. Ja, schema. Maar vooral ja. wat vind jij? Tweede kans of niet? Ja, zeker en vast. Een tweede, en derde. God, bij mij gaat het eigenlijk allemaal niet om details, maar gewoon over wie we zijn. Nee, dat is toch eigenlijk ons bestaan. Man mensen kansen geven en, en zo ga leren we toch en gaan we vooruit... Uh, dat gaat over, over liefde. Liefde voor elkaar, liefde voor ons dieren. Zonder tweede kansen kunnen wij het toch gewoon niet. En, en, oh, ik vind het een heel raar en vies gevoel dat, dat daar zo over geschreven, over gedaan wordt. Uh, oh, alles, alles zit vast met zo'n berichten bij mij. Ja, <laughs> en ik snap het wel. Ik ja. ben wenen. Dus, ja, ik merk het. Uh, ik... je... ja. ja, ja. Het gaat over de politici ja, dat ze het nog willen doen. Ja. Je snapt het soms niet maar, natuurlijk dan nog. Maar... Ja. Dan nog, politiekers. En ik vind het ook. Ook zo raar. Uh, ja, uh, mijn tenen beginnen te krullen. Eerst Q, nu konner. Ongeacht ja. welke partij. De, de sterke mannen worden er. Ben ik precies op een vieze manier van tussengehaald. We gaan, uh, kijken, het we gaan kijken wat het volgend jaar geeft. Dankjewel, je Veerle, voor je ja. reactie. Sla je slag tijdens de Black Deals bij... Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk voor alle Black Deals op excellent.be Hey, ik ben Gitte, ik werk bij Colruyt en we hebben nu al niet te missen feestpromo's. 20% korting bij aankoop van drie flessen Kava Masperi. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op colroute.be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 Ik zeg altijd. We hebben, hebben, hebben. Zeker voor de fans van Suzanne en Frekel. Ze komen gezellig ontbijten en live zingen. En waarom noemen ze hen tegenwoordig Suzanne en Freekel? Elke dag. Ja. voor twee. WNT Radio 2. Op je verjaardag het nieuws mogen lezen van 7 uur. Wat een voorrecht. Schema Sai Sai. Goedemorgen. Heel wat webwinkels houden zich niet aan de regels. En de politie houdt nog tot morgenochtend op heel veel plaatsen een flitsmarathon. De Economische Inspectie heeft dit jaar al bijna 10.000 inbreuken bij webwinkels vastgesteld. Meestal gaat het over oplichting, phishing en bestellingen die niet geleverd werden. Vrijdag is het Black Friday. Dat is een dag waarop veel winkels extra kortingen geven. Je moet dan ook extra opletten, zegt staatssecretaris voor consumentenbescherming Alexia Bertrand. Om zich te wapenen tegen deze vorm van oplichting kunnen de consumenten een aantal dingen doen. Altijd goed de adres- en contactgegevens checken. En ook de reviews nalezen, heel belangrijk. En, en dat is een, altijd een heel interessante bron voor de consumenten. Want andere consumenten die al een fraude hebben meegemaakt, zullen dat delen. Straks om negen uur gaat Kim de Brie verder door op online shoppen in Radio 2 Digitour van op de Markt in Geel. In Ninove in Oost-Vlaanderen, wordt het distributiecentrum van De Leijze sinds vannacht geblokkeerd door de vakbonden. Er was al een staking gepland bij de distributiecentra van alle supermarkten voor morgen. Maar de drie vakbonden besloten om toch vroeger te beginnen, zegt Hilde Verhelst van het ACV. Er waren geplande acties vorige week woensdag en nu komende woensdag. Maar natuurlijk, een bedrijf als De Leijze en zeker een depot waar dat er eigenlijk geen verse producten liggen, die kan zich daar zeer gemakkelijk op organiseren. En als zij weten dat er woensdag een actie gaat zijn, ja, dan stellen zij alles in het werk om, eh, om te verhinderen dat dat ook maar enige hinder oplevert. De vakbonden eisen een koopkrachtpremie van 250 euro voor het personeel van alle supermarkten. Maar die willen dan maar 150 euro geven. Om zes uur is er een nieuwe flitsmarathon begonnen van de Federale Wegpolitie en de Lokale Politie. 24 uur lang zal de politie overal in het land extra controleren of bestuurders te snel rijden, zegt Amberger van de Federale Politie. Het is de Federale Wegpolitie samen met de Lokale Politie die de flitsmarathon houdt. En er zijn heel veel lokale zones die meedoen. Het merendeel van de lokale zones neemt deel. Vorig jaar waren dat er 130 en hebben we op 556 plaatsen in totaal gecontroleerd. En dit jaar zullen er ook weer heel veel zones meedoen, de federale wegpolitie ook uiteraard. En zullen we ook weer op heel veel verschillende plaatsen staan om te controleren op overdreven snelheid. Premier de Croo gaat morgen en donderdag naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat samen met de Spaanse premier Sanchez. Het belangrijkste is dat zo snel mogelijk, en voor mij kan dat morgen al gebeuren. Men stopt met het geweld. En uh, dus wij gaan daar naartoe als twee premiers, als zijnde de huidige en de toekomstige voorzitter van de Europese Unie. Maar als boodschap, stop het geweld, laat de gijzelaars vrij, maar vooral praat met elkaar. Intussen zeggen de Verenigde Staten dat ze blijven proberen om tot een tijdelijk staakt-het-vuren te komen in de Gazastrook en ook om een overeenkomst te bereiken over de vrijlating van de gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden. Bij de Israëlische bombardementen op de Gazastrook zouden al meer dan 14.000 Palestijnen gedood zijn, onder hen ook bijna 6.000 kinderen. Er zouden ook al 31.000 gewonden zijn. In de Dominicaanse Republiek in de Caraïbe zijn nu al 24 doden gevallen na het stormweer van het voorbije weekend. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In bijna heel het land is nog altijd de noodtoestand van kracht omdat ook de volgende dagen nog veel regen wordt voorspeld. In het voetbal gaat Italië door naar het... Europees kampioenschap van volgende zomer in Duitsland. Italië speelde 0-0 gelijk tegen Oekraïne, maar dat was wel genoeg om zich te kunnen plaatsen. Ook Tsjechië en Slovenië gaan naar het EK. In totaal zijn al 20 van de 24 deelnemers aan het Europees voetbalkampioenschap bekend, met daarbij dus ook België. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Sinds de heropflakkering van het Israël-Palestina conflict in Antwerpen zijn er 90 PV's voor antisemitisch gedrag opgesteld en dat is een stijging, zegt burgemeester De Wever. En ook in Antwerpen, in de basisschool Kado zijn leerkrachten en ouders boos. De verwarming is er stuk. Er is wel een noodgenerator geplaatst door de eigenaar van het gebouw. Maar in sommige klassen is het daardoor 8 graden. In andere dan weer 35. En daar worden de kinderen ziek van. Kans op nevel en mist. Wel ook beklaringen en 11 graden. Meer nieuws in de app van 14 uur. Dinsdagochtend, het zou kunnen tegenvallen haaien. Waar staan we stil vanmorgen? Ja, voorlopig uh, nog geen te grote problemen. Wel uh, al flink aanschuiven wel op de e 313 naar Antwerpen. 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Het heeft ook te maken met een uh, ongevalletje in Antwerpen-Oost... ...op de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Gent. En op die ring zelf is het al vrij druk... ...met 25 minuten vertraging van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. In Antwerpen is de Bolivartunnel afgesloten in de richting van de Antwerpse ring. Dus als je staduitwaarts rijdt, heeft te maken met een ongeval uh, Avond, waardoor de tunnel beschadigd is. Dus kan nog even duren daar de problemen. Naar Brussel hebben we vooral files op de E314. Zeer druk daar al met een half uur vertraging. Vanaf Bekkenvoort tot aan Holsbeek. De andere files naar Brussel zijn zo'n 10 minuten. Bijvoorbeeld vanaf Aalst, vanaf Zemst, vanaf Overijssen. En bij Halle op de gebruikelijke plekken is dat. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je twintig minuten. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Eigenbrakel tot Tervu. En ook een blije vrouw, Nathalie Kinder uit Halterd, die zegt: Gelukkig verjaardagschema. Ik vind het super mijn verjaardag met jou te delen. Maak er een fantastische dag van. Gelukkig verjaardag ook voor jou. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter van der Verre. VRT Radio 2. Down, down van Europe. En als je nu even kijkt naar de app van Radio 2, ja, oh, dan zie je de naam van Schema ook gewoon op het scherm komen. Hey, hey, hey. Ja, het is een beetje een moeilijke naam. Hè. Je het is een moeilijke naam, maar kijk, op die manier kun je zien hoe die precies geschreven wordt. Ik ben jarig vandaag en Hilde Bijl uit Antwerpen. Goedemorgen, Hilde. En Peter. Jij wou even mee vieren, zeg het daar maar. Hey, goedemorgen, Schema. Goedemorgen, Hilde. Het gebeurt, hey? geniet ervan wilde zij letterlijk in de app Gelukkige Verjaardag Mevrouw Sai Sai. Oh, maar niet, familie, niet, niet formeel. Nee, Mag je er allemaal, we zijn allemaal één grote familie. Allemaal <lacht> oh. schema. Dankjewel, Gilda. Geniet van de dagen hoor. Het is een beetje minder regen dan gisteren. Het is 21 november. De dag dat je toch een beetje moet opletten. Omdat je hoorde op Radio 2 dat je moet opletten voor die webwinkels. Al meer dan 10.000 hebben onder hun voeten gekregen van de economische inspectie. En het is vrijdag die Black Friday. Fans van Bart Peters, we hebben zeer goed nieuws. En je hoort Bart nog voor half acht met dat goede nieuws. En nog goed nieuws voor de fans van Novastar. Morgen, dan komt hij live, Joost, van Novastar in de show. Want donderdag zetten we Rang van Novastar bij in de eregalerij van Radio 2. Dat is live in Oostende. Als je er nog wil bij zijn, het kan nog altijd. De kaarten kopen of vind je op radio 1 There's no one here that I want to change her for And I was good for her Still so she says she don't know who she adores In de show dus op goeiemorgen morgen Nova Star Joost je kan hem live zien en nu donderdag nog snel je kaart te scoren kan op radio2.be en terwijl je daar toch bent schrijf die brievenbus in. Radio 2. Oh ja wat een hey. ja, goed is het om zomaar een jaar lang boeken te kunnen winnen kan hier bij ons morgen schrijf die brievenbus in op radio2.be klik door op de neus van Peter Post. Doordat je morgen klaarstaat om 20 voor 8 aan je brievenbus, klamp onze postbode Kenny aan, heeft een gouden pakje bij. Met een jaar lang gratis boeken. Standaard boekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Telenet One stelt voor, de feesten zijn voor iedereen. Eemand nog kroketjes? Ja, ik heb hier, wie brengt er de bommen naar huis? Je gaat met naar huis kunnen rollen, denk ik. Maar de dag erna is voor jou alleen.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 Begint bij weten waar een huisgemaakte tartaar nog echt van thuis is. En waar ze frieten nog uitspreken als... Ah, wat, uh, fritney, ja. <laughs> stem jouw favoriete frituur tot de beste van Vlaanderen. En win een jaar lang gratis... Verse fritney. Download de Nieuwsblad-app en stem Nieuwsblad.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 Nog een mistje, een mistje, een berichtje van Tanja van den Bulken zegt in het Meetjesland, omgeving Kaprijke Eklo. Opletten voor de weg, veel mist ja overal wel. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. In het Meetjesland heet de mist gewoon dusmuur. Maar dat is niet belangrijk op dit moment, want we gaan naar Jessica Thibault uit Heuzen. Jessica, goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Schema. Een leuke verjaardag. Dankjewel. <laughs> Je hebt een dwergpapagaai, Jessica. Hoe heet die? Spiky. Oh, ik hoor hem. Ja. Kan die praten? Ja. <laughs> Nee, nee. Maar hij komt wel uit het kootje en hij, hij komt op de schouder zitten en zo. Ah, schattig. Het zou handig geweest, hè. Mocht hij kunnen helpen, natuurlijk. Maar kijk, helaas. Zometeen start de klok van Punto Punto, Jessica. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan en met drie juiste antwoorden win je een exclusieve morgenmok. Morgen, Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vandaag met de letter O. Welke O is een vorm die niet rond of vierkant is? Ovaal. Welke P staat in Laken en is het de huis van de koning? Paleis. Welke Q is het cijfer 4 in het Frans? Uh, Katrip. <laughs> en welke R is jouw biefstuk als die nog koud is en heel rood ziet? Rozee. Hmm, even overlopen. De O, een vorm die niet rond of vierkant deze ovaal. Het paleis van de koning, natuurlijk. De Q-katten, je moest even vertellen, was heel schattig hoor, maar het klopte. Punto Punto. En dan, ja, uh, rauw zochten we eigenlijk uh, voor dat biefstuk. Oh ja. Maakt er ook niet meer uit natuurlijk. Maar het is goed gedaan. Ja, voor de verjaardag van schema maken we het iets gemakkelijker. Dus geniet van de Morgen Morgenmok. Fijne ochtend. Dank je wel. Speel morgen zelf mee en win jouw Morgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Als je fan bent van Bart Peters, oh blijf zeker luisteren. Komt goed nieuws aan hoor. De vriend van de Sint straks na Bob Marley. Van Bob Marley. Een pannen is niet het einde van je plannen. Via bij Pechverhelping is er 24 op 7. Bon, ja, ik weet ook niet meer wat ik moet vragen. Natuurlijk aan zo'n weervrouw als Jacot. Goedemorgen, Jacot. Hallo, goedemorgen. Ja, ik kijk naar buiten. Ik zie druppels, ik zie mist. Ja, we zien de toren bijna niet van hieruit. Het is echt nee. heel mistig vandaag. Nu, die mist die gaat wel wegtrekken. Er zijn op dit moment nog een paar buien hier en daar. Maar daarna zou het wel een grotendeels droge dag moeten worden. Met misschien ook wel hier en daar een opklaring. Uh, we halen maximaal tot 12 graden. En, uh, en dat bij een matige wind. Dus iets rustiger weer dan de afgelopen dagen. En dat gaan we ook vannacht uh, doortrekken. Dan hebben we een afwisseling van wolken en opklaringen. Maar wel zeer fris. Op sommige plekken al onder nul. Oh. Uh, dus ja, we zitten in het centrum van het land om één graden, maar in de Kempen ja, halen ze de nul. Uh, dus dat wordt, uh, wordt een frisse nacht. En daardoor ook morgen een redelijk frisse dag, bij maximaal tot 7 graden. We starten dan ook met uh, nevel en mist en wat lage wolken, maar die zouden moeten optrekken, uh, opentrekken liever. En dan uh, zouden we ja, een hele mooie dag moeten krijgen morgen, een droge dag grotendeels, uh, met opklaringen, met ja, de zon die er af en toe doorkomt. Dus dat oh. wordt uh, zo'n goede frisse winterdag. En morgen is het een woensdag, dat is altijd ja. leuk. Kinderen, een halve dag school. Absoluut. Bij ons thuis is zelfs... De er is conferentie. Ken je dat nog? Conferentie. Ja, pedagogische studiedag. Ja, ja, dat is bij ons volgende week. Dan is die thuis. Hè? en Ik ja. heb mijn zoontje beloofd om de eerstvolgende dag dat het niet regent een ijsje te gaan kopen. Om het ineens zien dat in ijs... Oef. Morgen dus. Ja, ja wordt dat is dus de ijsjesdag. Ja, en dan die andere dagen. Ja, die andere dagen. Uh, donderdag ziet er ook nog grotendeels droog uit, hoewel het dan misschien wat motregen of lichte regen kan zijn uh, bij maximaal tot 12 graden. Dus terug weer een zachtere dag. Maar dan vanaf vrijdag kunnen we echt wel zeggen dat er een soort van, van winterse periode aangekomen komt Ietsje frister dan terug. Ook weer wisselvallig met kans op regen. En op zaterdag is er zelfs kans op smeltende sneeuw. Uh, ook hier bij ons in Vlaanderen, maar zeker en vast op de Hoge Venen, waar het niet alleen smeltende sneeuw is, maar ook ja, niet smeltende sneeuw die moet maar... liggen. Ja. Dus uh, waar er ja, een paar centimeter sneeuw zelfs kan blijven liggen dit weekend. Ik vind het mooi uitgedrukt. Er is kans op niet smeltende sneeuw. Jongens, jongens. Ik hoop altijd op niet natte regen, maar die komt nooit natuurlijk. Ja, dat is moeilijk. Dankjewel, Jacot. We horen jou Schoen. trouwens over een dik uur terug, want je hebt het dan over de die vieren, ja, ook boeiend. Ja, met al die neerslag. Het moet ergens heen ja. en er is een probleem. Er is een probleem. We gaan het uitleggen allemaal. Dat is voor straks. Maar het goede nieuws blijft maar komen. Hè. Niet uh, smeltende sneeuw, maar ook met wie zou jij zijn ijs willen gaan eten? Toch wel met Bart Peters. Absoluut. Elke dag. Maar die mens heeft daar geen tijd meer voor. Want wat een uitstekend nieuws. Als je ooit naar een concert bent geweest van Bart, dan weet je dat dat ontzettend goed is. En wel, hij gaat het weer doen. Volgend jaar vult hij een paar keer de Lotto Arena. Kom er een beetje Dichter bij de radio, want hij is er. Goedemorgen Bart Peters. In de vriezende Dat <lacht> Dag Peter van der Vijden. Dag jongen. Goedemorgen Bart, Bart, Bart, Bart. Je hebt dat al 26 je, keer kop. gedaan. En je gaat het nu opnieuw doen met een concert Bart Peters Deluxe. Zie die fotoschema, hij staat er weer strak op. hè? Het is lekker strak inderdaad. Een goede move. Hoe onderhoud jij jezelf, Bart? Wacht, ik moet eerst even iets vragen. Schema, klopt het dat jij jarig bent? Ik ben jarig vandaag, inderdaad. Mag ik je daar heel erg bij. citeren? <laughs> en dat en, is en over dat pak, dat komt door mijn vrouw, Anneke, die heeft gezegd: dat is dus een truc. Als, als uw jasje hè, uh, hetzelfde eruit ziet als uw broek, dan lijkt het op een kostuum, een zandkleurig kostuum, en dat geeft direct. Een betere, ja, dat geeft zo een betere indruk. We hebben vorige week een fotosessie gedaan. En daar dus, en daar dan een wit hemd onder. Ja. En dan heb je het gevoel van. Die mens is uitgeslapen. Maar, Zo ja. simpel is de show business eigenlijk. Anneke heeft altijd gelijk, Bart Peter sowieso. Maar vooral... Zij, het 26 keer opgetreden in de Lotto Arena. Maar dus, er komt erbij vrijdag 29, zaterdag 30 november 2024 in de Lotto Arena. Die laatste datum, die moeten we goed onthouden. Want wat gebeurt er op zaterdag 30 november 2024 met jouw leeftijd, Bart? Uh, allerbeste Peters, allerbeste schema. <coughs> Ik bereik dat... Ik bereik dan de pensioengerechtigde leeftijd. Van 65. 65 jaar. Dat oh. ja, ja. kan toch niet. Zo strak ja, maar, in het pak. Nee, natuurlijk niet. Dat is een grap van de natuur. Dat is, dat is een misverstand van de schepping. Puh, dat is, dat, dat is onnozele tijd. Maar ja, Wikipedia bestaat en je kan het checken. Het is gewoon zo. Ja, maar het is wel zo natuurlijk. Je bent de vriend van Sinterklaas, die man die nooit met pensioen gaat. Heb je er ooit al over nagedacht, Bart? Wat ga jij doen? Wanneer ga je met pensioen? Oké, okay. er zijn, uh, Peter van der Zijde steelbedervers op dit moment en ze heten allemaal Mick Jagger. <laughs> dus ik... <laughs> ja, klopt. ik kan niet meer. Ik kan niet meer beginnen te zagen over, oei, en nu ben ik 65 en oei, en, en als ik nachtje nachtje doe, dan heb ik daar nog drie dagen last van. Nee. Want dat is zo en dat hoort erbij en er zijn mensen en ze heten Mick Jagger en die kunnen daarmee om. Dat ik het zo ver ga laten komen, dat weet ik niet. Ik ben bezig aan een soort planning van waardig ouder worden, uh -huh. maar dat staat nog nergens. Dat plan dat staat nog nergens. Maar, ik en ik niet. denk dat er geen betere manier is om je 65 ste verjaardag te vieren dan op een concert met liedjes ja, waar, waar je trots op bent, met mensen waar je graag mee, mee samenspeelt en met een fantastisch publiek. En dan kan je daar ter plekke ook bewijzen dat 65, dat dat maar een getal is. Daar ik, komt het op neer. Dat zal toch een feestje worden. <lacht> ik heb dat nu al een paar keer gezien. Dat is echt indrukwekkend. Dat is op het heldhaftige af, vind ik zelf. Bart Allee. Peters. De ja, ik vind dat zo... Ja, ik mag dat wel eens zeggen. Zo. Ik, ben, ja, ik ben niet zo'n zo fangirl, baby. Maar als ik jou bezig zie op een podium, denk ik van God, me die man, die kan iets. Amai, oh die moet daar iets mee doen uh -oh. met dat talent. Super lief, ik, ik ben ik, ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat je dat zegt, Peter. Ik ben er, ja, ik ben waar. Ontroerd, <laughs> eigenlijk. Het wordt tijd. Het tijd, Bart. <laughs> twartij. <laughs> twartij. Maar vooral nog even reclame maken. Dus volgend jaar, vrijdag 29 en zaterdag 30 november, Lotto Arena. Bart Peters Deluxe. En dat is waarschijnlijk nog maar het Berlin. Begin volgende week, donderdag, kun je je kaarten kopen voor die concerten. Bart, dank je wel om, om even langs te komen aan de telefoon. En we gaan jou nog eens spelen zoals je klonk in de Lotto Arena. Lepeltjes gewijs. Fijne ochtend. <lacht> <lacht> Sorry, Bart. Doelertjes, ook okay, aan schema. Echt? Hey. Drie voor half acht, goedemorgen. En de nacht aan die een deken, waar de wereld onder ligt. Elke steek, alle straten, elk paleis. En zelfs Lip en Mathilde, slaven warm en waterdicht. En voor je twee, lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs. Subri uit Wevelgem. Ga naar radio2.be jalis. Klik daar door op Bart Petersen neus. En volgende week donderdag klaar zitten voor je kaarten voor de concerten voor zijn 65 ste verjaardag. Maar het is maar een getal natuurlijk. Bart Peters deluxe wordt goed. Eén over wacht intussen, zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst een jarige schema. Goedemorgen, de economische inspectie heeft bij webwinkels dit jaar al bijna 10.000 overtredingen vastgesteld. Meestal gaat het over oplichting, phishing en niet geleverde of niet gevraagde producten. Je kan zelf fraude melden bij het meldpunt van de overheidsdiensteconomie. En de drie vakbonden blokkeren sinds vannacht het distributiecentrum van Deleize in Nienoven. Er was morgen een staking gepland bij de verdeelcentra van alle supermarkten. De vakbonden eisen een hogere premie dan de supermarkten willen geven. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Morgen. In Antwerpen zijn er sinds de inval van Hamas in Israël meer PV's opgesteld voor antisemitische feiten. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart Wever gisteravond gezegd tijdens een gemeenteraadscommissie. De Joodse Veiligheidsdienst spreekt over 300 meldingen, maar niet alle feiten worden aangegeven bij de politie. Burgemeester Bart Wever. De meest recente cijfers die ik hier heb, die gaan terug tot uh, 10 oktober, dus vlak na de terroristische aanval. En die lopen tot 14 november. En daar hebben we 90 PV's opgesteld. Dat is vele voor alle duidelijkheid, voor uh, haat en discriminatie, leden van de Joodse gemeenschap. Gisteren bracht minister van Justitie van Tichelt ook een bezoek aan de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Die had in een brief naar de minister haar ongerustheid geuit over de toename van het aantal antisemitische incidenten.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 heel veel uh, zaken hebben, maar op veel andere plaatsen op de wereld... die kinderen van hun essentiële rechten zijn ontnomen. Nu zijn we heel diep geschrokken en hebben we heel veel verdriet... van wat dat daar gebeurt. Het is uh, verschrikkelijk. Die kindjes, heel families die daar beschoten worden en sterven. Na een korte toespraak van burgemeester Bart Zomers... werd een minuut stilte gehouden. Er werden ook kaarsjes aangestoken voor het, en voor het stadhuis gezet. In een basisschool cadeau op het Zuid in Antwerpen... hebben ze nog altijd problemen... met de verwarming. de noodgenerator die twee weken geleden werd geïnstalleerd omdat de verwarming stuk was, werkt ook niet naar behoren. Zo is het in sommige klaslokalen maar 8 graden en in andere dan weer 35 graden. En dat maakt de kinderen ziek, zegt de directeur Sharon Kleinaert. Wat we nu zien eigenlijk de afgelopen weken is dat we heel wat kinderen hebben met toch wel de vaste kenmerken van ziekte. Dat betekent droge ogen, hoofdpijn, uh, vermoeider naar huis gaan, uiteraard door al die wissels. Maar ook verkoudheidssignalen die toch wel veel frequenter nu voorvallen als we dat vergelijken met andere jaren. Door juist dat bewegen doorheen het gebouw in al die verschillende omstandigheden. Vandaag zou er een definitieve oplossing moeten zijn. Als dat niet zo is, dan beslist de rechtbank wat er moet gebeuren. De eigenaar van het gebouw, Winvest NV, zegt dat ze er alles aan doet om tot die definitieve oplossing te komen. Schoolcadeau zou normaal onderdak moeten krijgen in de ingestorte school op het Nieuw-Zuid in Antwerpen, maar zit nu tijdelijk in een ander gebouw. Eerst kans op nevel of mist, nadien wel opklaringen en maximaal rond 11 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws de problemen op een dinsdagochtend ga je, vertellen uh, we beginnen bij Antwerpen, hè. Dus een E17 kleine 10 minuten erbij van voor Kruijbeke, op de E34 uh, vanaf Oelig aanschuiven en op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent heel druk hoor, 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel en richting de 10 minuten van de A12 tot Lilo heeft ook te maken met een uh, klein ongeval even voor de Thijsmans-tunnel in Antwerpen is op de Leie de Bolivart-tunnel afgesloten, de stad Uitwaarts in de richting van de Antwerpse ring. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we vrij lange files op de E19, een half uur vanaf Rumst. En op de E314 ook een half uur tussen Bekkenvoort en Wilselen. De andere files naar Brussel zijn 10 tot 15 minuten lang op de gebruikelijke plaatsen. Dus geen verrassingen daar. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier van Itre tot Halle. En dan nog eens een half uur van Groot-Bijgaard tot Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. En verderop ook 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Profile, verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Sla je slag tijdens de Black Deals bij. Excellent, jouw steeds dichtbij. Kijk voor alle Black Deals op excellent.be. Ook zondag, Black Friday acties bij X2O Badkamers. 50% voordeel op bijna alles en tot wel 1000 euro extra korting. De mens aan voor minder enthousiast in bad springen. X2O, ga voor meer badkamer. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. Minimax. En je koffiemachine tot je douchekabine. Minimax. Met alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.de. Excellent!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 I got what's the use in trying? all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace, a doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face Now I'm a believer a oh, in I'm in love. The monkeys. Oh, I'm a believer I'm a believer Oké, okay, veel meest veel regen vandaag, precies. Wow. Ruidige dinsdag. Gelukkig goed nieuws. De fans van Suzanne en Freek zetten je maar al klaar. Straks komen ze live zingen bij ons na 8 uur. Heel helemaal heerlijk. Door de regen, door de wind, altijd Margot van de regio. Zie en hoor je nu ergens tussen gigantisch veel boeken en grote kasten, want ze staat in Leuven, in de universiteit. Waarom pakken ze in Leuven 70.000 boeken in om naar Amerika te sturen? Wat heeft de Unif daarmee te maken? Margot van de regio, ik zie en hoor je live op Radio 2, in de app mm -hmm. en VRT 1 Wie staat er naast jou? Dat is Bruno van der, uh, van der Meulen. Die is verantwoordelijk voor de digitalisering van uh, de boeken hier uh, in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. En wie even meekijkt via de Radio 2-app of via VRT1, heel indrukwekkend beeld hoor. Ik sta hier in de backstage, het depot van die uh, bibliotheek. In totaal staan hier 240.000 titels van boeken. Daar zijn dan nog eens meerdere exemplaren per boek van. Maf veel boeken en 70.000 uh, Boeken daarvan, vooral uit de 16e, 17e en 18e eeuw, die gaan eventjes de bibliotheek verlaten om dus gedigitaliseerd te worden. Bruno, waarom is dat zo belangrijk? Wel, zoals je hier ziet, die collectie, we zijn hier in depot, die is niet publiek beschikbaar. Het publiek kan er niet aan... En digitalisering laat toe om die, uh, die boeken uh, publiek online te gaan ontsluiten. Zodat die voor iedereen beschikbaar worden. En gelukkig krijgen jullie daarbij hulp van Google, want het is wel echt een serieus werk. Hè? Ja, inderdaad, 70.000 boeken. Dat kunnen wij niet zelf doen. Als we dat zelf gaan doen, gaat ons dat meer dan 99 jaar. Kost dus voor ons is dat een enorme verstelling van ontsluiting van onze historische collecties. Ja, en 99 jaar, omdat jullie dat echt blaadje per blaadje... Onder een scanner moeten houden. Inderdaad, maar zo gaat dat ook bij Google gebeuren. Dus het is heel manueel werk. Elke pagina moet inderdaad omgedraaid worden. Dat is toch gekke werk? Ja, maar de, de, de meerwaarde is ook enorm. In de zin, het is online beschikbaar, niet alleen visueel beschikbaar, maar uh, wordt ook, de tekst wordt herkend zodat je niet alleen die boeken kan opzoeken, maar ook kan doorzoeken. Dus dat is een enorme meerwaarde voor onderzoek, maar ook voor uh, het brede publiek. Ja, en denk ik ook een werkje waar je heel rustig van wordt, zo blaadje voor blaadje. Uh, scannen, de echt oude boeken die bijna uit elkaar vallen, zeg maar, hebben jullie wel zelf gedaan, hè? Ja, inderdaad. Wij hebben uh, zelf een digitaal labo en daar digitaliseren we de moeilijke stukken, de fragile stukken en ook de hele kostbare stukken. Dus die gaan we niet mee sturen. Okay. Elke zes à acht weken wordt hier dan een nieuwe lading van vijfduizend boeken uh, opgehaald om naar Google te sturen. Dat is dan gewoon ergens in, in Brussel, in, in het hoofdgebouw? Of waar gaan die naartoe? Dat is een locatie die ik jammer genoeg niet mag uh, delen. Dat is oh, geheim? Dat is geheim, inderdaad. O, het schrik voor diefstal of zo? Nee, um, Google um, wil die informatie niet delen en naar ja, dat, is, dat de Google is van de geheimpjes, ik merk het. Er is hier zo'n boek um, voor ons dat meegaat als een eerste druk van conscience. Ga jij die dan op een speciale manier inpakken? Die boeken die, uh, worden op een kar gezet. Die kar gaat naar een depot. Die uh, gaat daar dan verder verwerkt worden, dat boek. Daar wordt metadata gemaakt, Daar wordt een barcode uh, uh, aan toegevoegd. En uh, die worden veilig verpakt op die kar om uh, getransporteerd te worden. Het gaat in totaal twee jaar duren. Dus binnen twee jaar zijn al die 70.000 boeken beschikbaar via Google. Is er zo één boek, Brune, waarvan jij heel blij bent dat die voor het wereldwijde publiek beschikbaar wordt? Uh, 70.000 boeken is moeilijk om uh, één boek uit te pikken... ...maar het zijn wel heel mooie collecties, hè, gehelen, uh, dat wij gaan opsturen. En uh, we gaan boeken uh, delen opsturen uh, vanuit vier verschillende collecties. En elke collectie heeft zijn eigen, zijn eigen kerncollectie... ...die op die manier kan ontsloten worden. Dus dat is een enorme meerwaarde. Okay, maar zo één boekje dat je zegt, oh, dat is echt... <laughs> ik, kan, uh, ik ben niet de collectie-expert, dus ik kan daar, ik kan daar, uh, ik kan daar weinig, uh, weinig over zeggen... Maar we hebben hier bijvoorbeeld de eerste druk van Conscience, dus dat is ook wel, is ook wel mooi. Ja, heel mooi. Ik durf er bijna niet aankomen, zeg, omdat zo die eerste druk is een heel mooi boekje. Uh, maar kijk, spannende tijden voor de Universiteitsbibliotheek van Leuven en binnenkort gaan we daar allemaal van kunnen meegenieten. Om maar te zeggen dat onwaarschijnlijk is, digitaal kan ook gewoon zeer goed nieuws zijn. Hier zie je ook een soort Suzanne en Freek. Elton John en Dua Lipa. Goedemorgen. Volgend jaar wordt een drukke tijd voor het Sportpaleis in de Lotto Arena. Ja, nieuwe concerten van Cluzo, Bart Peters. Die geeft er een pensioenfeesten, kon je dat net even horen. Alles erover op radio 2.e. Regime King zes keer. Goedemorgen. Morgen. Ja, ik hoop dat de dak er tegen dan weer opleegt, want dat ging er dit weekend af voor Suzanne en Freek uit Nederland. Die horen en zie je nu in de app van Radio 2 live op vrt Goedemorgen, Suzanne en Freek. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, hoe is het? Goed. Heel ja. goed. Ja, we zitten nog volop in de nagenietmodus van het ja. afgelopen weekend eigenlijk. Ja, hoe was dit weekend allemaal? Alles wel? Fred? Ja, het was echt, echt geweldig. Het was heel bijzonder. Ja, er gebeurde iets in de zaal en het was heel... Ja, één warm bad, alleen maar liefde in de zaal. Maar het is wel straf. Ik ken jullie nu intussen een jaar of zeven. Ja. Toen jullie covers deden op ja. YouTube. En toen ja. ik denk dat jullie s'nachts kwamen zingen in mijn radioprogramma. Ja. Dat is echt ja. lang geleden, plot. En plot nu dat Sportpaleis. Ja. ja, hoe ja. voelt dat? Ja, bizar. En volgens mij was het de eerste radioshow in België, was volgens mij bij jou. Ja. En dan dat je nu een paar jaar verder bent en dat we nu in volle bak Sportpaleis mochten spelen was echt ongelooflijk. Zo'n fijne zaal, zoveel lieve mensen in de zaal, we waren echt Overladen door liefde eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. En het, was, het voelt ook zo cool, omdat het, ja, België is natuurlijk wel voor ons ook echt een, een ander land. Dus we staan alweer in <lacht> een ander land in het sportpaleis. <lacht> ja. het voelt het een sportpaleis. We voelden ons alsof we eens een internationale artiest. Dus ja. Dus, ja, we zijn ook al. De laatste show van de wereldtour. Ja. ja. <lacht> Dat, Dat ja. net. Ja. Hoe zijn jullie voor zo'n concert eigenlijk, Suzanne? Uh, ja, hoe zou je ervan zeggen? Ja, Freek is heel chill. <laughs> ik denk soms een paar minuten van tevoren... waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier aan begonnen? Maar als je op het podium staat... valt het wel van je af... en dan uh, geniet ik wel heel erg. Maar net van tevoren denk ik soms wel... waar begin ik aan? Ja... Yeah. Ja, vind ik het zo spannend. Hoor ik al die mensen denken, oh mijn god, er moet het podium op. Maar als je er staat, is het altijd heel leuk. Dat is grappig. Heb je ooit een moment gehad voor zo'n concertje? te zei van, ja, ik doe het niet vandaag. Nou, ik zeg wel eens tegen, tegen Freek of tegen onze tourmanager Robin van, oh nee, ik wil het echt niet. Ik ga ja. Ik durf het niet vandaag vandaag. Het lukt niet vandaag. Maar ja. die is lukt. nooit ooit afgelast. Freek drukt mij gewoon het podium op. Ja. Zeg, komt er nu nog een vervolg? Nou, um, ja, wie weet. We hebben eigenlijk voor het voorjaar volgend jaar nu een clubtour aangekondigd. Met uh, shows in de Roma en Trickster Theater en uh, Waagum Expo. Um, en da dat gaan we eerst doen. Want ik vind het leuk om weer een beetje de intimiteit van de wat kleinere zalen op te zoeken. Mm -hmm. En een beetje af te wisselen, maar we hebben wel gezegd dit afgelopen weekend, dit wordt niet de laatste Kerstportpaleis. Ik wil echt nee. nog een keer. Ja. Dus uh, wie weet over een tijdje dat we nog uh, daarna gaan kijken. Ja. Ja, jullie zijn met van alles bezig. Jullie hebben ook Liefde voor Muziek opgenomen. Ja. Programma voor VTM. Met alle toppers van de vorige jaren. Cluzo, Laura Tesoro, Standas Amang, K3. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Heel leuk, omdat we heel veel van hen ook nog niet kenden. En... Uh... Ja, het was zo'n leuke week. Stan van Somang is zo grappig. We hebben de hele ja. week gelachen. En die meiden van Cadré zijn super leuk en lief. En het is gewoon heel leuk om te merken wat soms achter zo'n artiest zit. Dat het ja. veel dieper gaat dan gewoon bijvoorbeeld een vrolijk liedje zingen. Maar dat ja. het zulke leuke meiden zijn met een boodschap. En, ja. en de mannen van Clouseau bleken ook nog heel aardig. En die bleken ja. nog heel aardig. Ja, Had maar je dat gedacht? Die zijn zo legends. Ja, hoe kun je dan nog gewoon zo chill en aardig zijn? <laughs> ja. Ja, het zijn intussen 40 jaar bezig. Die hoeven niks meer te bewijzen. Nee. Nee. Waarschijnlijk is het nee. dat natuurlijk. Nee, het, ja. was, het was gewoon echt een hele leuke week. Ja. Ja, echt hele leuke mensen. De lieve mensen, als je aan het luisteren bent, zet misschien een beetje luider, want we zijn iets te weten gekomen over jullie, van jullie nieuwe beste vrienden allemaal. Waarom jullie ook gewoon Suzanne en Krekel genoemd worden? We hebben ja Marten van K3, die ja? vertelt het hier even. Luister even mee. Er was een bepaald moment dat er eigenlijk een ongemakkelijke stilte was. En wij doen dan... Susanne en Vreek deden dan mee, maar die kunnen dat dus effectief keigoed. Dus die kunnen mega goed krekelgeluiden. Dus wij voelden ons ook een beetje zo van, ah, absoluut. Dus uh, voortaan gaan ze door het leven als en krekel. Ja, dat willen we dan toch wel even horen. Ja, hij komt altijd van pas op elke familie van jou. <laughs> dit vind ik heel eng allemaal. Ja, wanneer ontdek je dat, je dat je dit soort dingen kan? <laughs> ja, het was een keer in bed volgens mij. Hè? Of, uh... <laughs> nee, nee ja. Suus was Ik heb heel lang geoefend. Ja. Een jongen die ik goed ken, die kon dit. En toen heb ik de hele avond geoefend tot ik het kon. Er is ja. zo veel. Ja, iedereen kan wel iets natuurlijk. Wat, kan jij iets? Ik kan het alfabet boeren. Nou, begin even. Ja misschien, is, uh, <laughs> ja, misschien even een paar letters. Uh, oh, mensen gaan het weer zo verschrikkelijk vinden. Oké, okay, even dan. Uh, je, je, je. Ja, zie je, ik zie Shema al, ja, al bijna het overgeven. Dus, van je dus, uh, <laughs> ja. Het gaat tot zet, het gaat ja. tot dus, uh, Wil jij iets Shema? Ik kan niks, nee. <laughs> Ik nou, was dit. wel een Maar goed, na uur straks gaan jullie live zingen. Lieve luisteraar, als je nog vragen hebt of uh, lieve woorden voor Susan en Freek, deel ze in de app van Radio 2. En van het ene de wet naar het andere, kijk ook Brian Adams en Nelsie, When You're Gone. Goedemorgen. Betsy Niklaas is nog aan het nagenieten van het Sportpaleisconcert van Suzanne en Freek. Amai, we hadden ons kaartjes al bijna een jaar. Het was beter dan verwacht nog nooit zo'n speciaal concert meegemaakt. Het zijn bijzonder en mooie mensen. Eh wel. En straks zingen ze live voor jou. Speciaal voor jou. Pano onderzoekt. Sepsies, een voor vele onbekende ziekte. Waarom heeft men daar niet sneller ingegrepen? Waarom? De beste mensen weten heel wel hoe hoog de mortaliteit is voor sepsies. Sepsies is echt wel voor mij een sleutelmoordenaar want we zijn gewoon in snelheid gepakt geweest. Twintig overlijdens per dag. Hoe kan dat? We doen het helemaal niet zo goed. Qua bloed in Pano. Morgen op VRT1 en in de app van VRT Nieuws. Nu even niet!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 Black Friday Maak nu je afspraak. Reserveer jouw droomkeuken met korting. Twee jaar prijsvast. Zelfs als je een platte band krijgt onderweg naar school... Oh. ...zullen je kindjes nog op tijd zijn voor tweede lesuur. Want de pechverhelping van VAB helpt je sneller weer op weg. Dat eerste lesuur was trouwens toch muziek. Een pannen is niet het einde van je plannen. Met VAB Pechverhelping. Info en in voorwaarden op vab.be. Voilà, een soepje, om wat op te warmen. Ja, niet om af te koelen. Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar Beterbed. Nu met kortingen tot wel 50% tijdens de Beterbed Black Friday week. Beter slapen begint bij Beterbed. Live muziek van Suzanne en Freek nog in de show. En hoe zit dat eigenlijk met dat huwelijk van die twee... En hoe jarig is Schema Saysai? Ah. Elke dag help voor twee. DRT Radio 2. Sowieso jarig genoeg om het nieuws te doen. Het is 8 uur. 4 nieuws, Schema sai. Goedemorgen. Heel wat webwinkels houden zich niet aan de regels. En de politie houdt nog tot morgenochtend op heel veel plaatsen een flitsmarathon. Als je online shopt, heb je het misschien al eens meegemaakt. Oplichting, phishing en bestellingen die gewoon niet geleverd werden. De Economische Inspectie heeft dit jaar al bijna 10.000 overtredingen bij webwinkels vastgesteld. Vrijdag is het Black Friday. Dat is een dag waarop veel winkels extra kortingen geven. Je moet dan ook toch wel heel goed opletten, zegt staatssecretaris voor consumentenbescherming Alexia Bertrand. Om zich te wapenen tegen deze vorm van oplichting kunnen de consumenten een aantal dingen doen altijd goed...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 De start van het nieuwe Leersteundecreet is niet zonder problemen verlopen. Sinds begin dit schooljaar is er extra begeleiding voorzien voor kinderen die bijzondere zorgen nodig hebben en naar het gewone onderwijs gaan. Maar volgens de organisatie Ouders voor Inclusie kregen die kinderen niet altijd de juiste begeleiding en werd er ook te weinig informatie over gegeven. Dat zegt Astrid Winderix. Ze wisten niet goed wat verandert er in het traject van ons kind. Wat betekent dat precies? Welke ondersteuner zal er mijn kind ondersteunen? Wanneer komt hij langs? Wat zal de inhoud van die ondersteuner? Zijn. En het heeft ook een hele tijd geduurd, eigenlijk tot midden oktober gaven heel wat ouders aan, dat de ondersteuning ook nog niet concreet opgestart is. Dus dat er ook nog, ze hebben nog geen ondersteuner gezien in de klas of geen contact gehad. Shadia is mama van de elfjarige Ella Louise. Het meisje heeft het syndroom van Down en werd al enkele jaren in de klas door een vaste begeleider ondersteund. Maar het nieuwe leersteundecreet bracht voor haar en haar ouders veel onzekerheid mee, vertelt ze. Begin september wisten wij, er is een overgangsperiode. Gaan we nu een nieuwe ondersteuner hebben? Gaan we die nu niet hebben? Wanneer gaan we die hebben? Wie gaat dat zijn? Ik heb schrijnende verhalen gehoord van ouders die kinderen die echt in huilen uitbarsten omdat ze na ondersteuning van vier, vijf, zes jaar of soms drie jaar, een heel Goede ondersteuning ineens die totaal opnieuw moeten beginnen met een nieuwe ondersteuning. In de Westhoek zijn de bewoners van zo'n negen woningen al teruggekeerd naar hun huizen nadat ze de voorbije dagen werden geëvacueerd voor de wateroverlast. Elf andere woningen zijn nog altijd niet met de auto bereikbaar. Gideon van den Broeke uit Wouwen in Diksmuiden verliet vorige woensdag zijn huis. We zien dat een week op voorhand tergend langzaam heel dichtbij komen. Centimeter per centimeter. Dat was wel de meest vermoeiende fase dat we zagen dat het water kwam en dat het nooit stil stond. Maar tot onze verrassing, ons huis staat dan nog iets hoger dan we dachten. Maar ja, het was onleefbaar. We moeten twee kilometer overbruggen door het water. Sanitair werkt niet meer. toilet kan niet meer doorspoelen. Het zijn allemaal die vervelende dingen. Hè. Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen in de westhoek ook gaan helpen bij onder meer de opkuis van woningen. Ja. In Nienhoven, in Oost-Vlaanderen, wordt het distributiecentrum van De Leijze sinds vannacht geblokkeerd door de vakbonden. Er was al een staking bij de distributiecentra van alle supermarkten gepland voor morgen, maar de drie vakbonden besloten om vroeger te beginnen, omdat ze vrezen dat De Leijze zou proberen om de staking te omzeilen. De vakbonden eisen een koopkrachtpremie van 250 euro voor het personeel van alle supermarkten, maar die willen maar 150 euro geven. Om 6 uur vanmorgen is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. 24 uur lang zullen de federale en de lokale politie overal in het land extra controleren of bestuurders te snel rijden, zegt Anne Berger van de federale politie. Dit is nu de negentiende keer en het is echt wel nodig dat we dat blijven doen om mensen bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Er zijn nog te veel mensen die te snel rijden. Het verhoogt je kans op een ongeval en ook als je een ongeval hebt en je rijdt sneller dan de toegelaten maximumsnelheid, dan is de kans op verwondingen ook veel groter. Dus dat is ook iets om zeker rekening mee te houden. Dus ja, het is echt nodig dat we die flexmaat ons blijven organiseren. Сиро. Bij de flitsmarathon van oktober vorig jaar werd er op meer dan 500 plaatsen gecontroleerd en 4% van de bestuurders reed toen te snel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Sinds de heropflakkering van het conflict tussen Israël en Hamas zijn er in Antwerpen 90 PV's voor antisemitisch gedrag opgesteld. En dat is een opvallende stijging, zegt burgemeester De Wever. En nog in Antwerpen, basisschool Cadeau, daar zijn leerkrachten boos en de ouders ook. De verwarming is stuk. De eigenaar van het gebouw plaatste wel een noodgenerator, maar in sommige klassen is het 8 graden, in andere 35, en daar worden kinderen ziek van. Maximaal rond 11 graden. Nevel en mist vandaag. Meer nieuws in de app van 14 nieuws. Als je wil zien hoeveel files er zijn, dat kan nu in de app van Radio 2. Zie je de verkeerskaarten en ook live op VRT1. ziet er niet goed uit de Haaio. Nee, het is een heel drukke dinsdagspits natuurlijk. Hè. 340 kilometer file met eerst problemen door een ongeval op de E34 naar Knokke. Daar sta je 20 minuten aan te schuiven bij Maldegem. Komt er een ongeval daar aan het kruispunt? Ook nog problemen op de E17 naar Frankrijk door een ongeval bij Kortrijk-Oost. Uh, hou rekening met een kwartier. Vertraging vanaf Deerlek. Deerlek, inderdaad moet ik zeggen. Verder naar Antwerpen, files van drie kwartier toch op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. De andere files zijn niet langer dan een kwartier richting uh, Antwerpen. De ring richting Gent, uh, daar verlies je toch een ja, klein half uur hoor van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel zie ik. In Antwerpen nog steeds de Bolivar-tunnel afgesloten, dat is op de lijn in de richting van de Antwerpse ring en de A12, dus uh, stad uitwaarts. Naar Brussel is het zeer druk op uh, de E19 bijvoorbeeld, een half uur vanaf Mechelen-Zuid en ook een half uur van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. De andere files zijn gemiddeld zo'n 20 minuten op de gebruikelijke plaatsen zonder incidenten of verrassingen. Wel opletten op de E40 bij Tienen richting Brussel. Daar zijn ze aan het werken, daar sta je nog eens een extra 10 minuten in de file. De binnenring rond Brussel, zeer druk vanmorgen met twintig minuten vertraging van Iteren tot Beersel en dan nog eens 40 minuten van Groot-Bijgaard tot Vilvoorde. De buiten in 40 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. In Brussel staan er files van een half uur op de lanen rond het park van Laken, dat is in de richting van het centrum van de stad en tot slot op de E40 naar de kust ook druk met een kwartier vertraging van Erpenmeren tot Wetteren. De mooie meldingen blijven binnenkomen, maar hel van hekken uit de Aalst laat ook nog weten gefeliciteerd met je verjaardagsschema. Dankjewel. Ja, dat is lief moeite. Bij. En dat is heel lief. Ja. Ja. Minimax Minimax. Minimax waterontharders. Radio 2 Je wordt er steeds beter in. Ja, toch wel, hè. Maar ja. ik ben ook zo'n lieve luisteraar. Goeiemorgen. Absoluut. Goeiemorgen. Radio 2 Een Nederlander, maar ja, ik denk het wel. Elvis, Elvis niet. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je De remix van JXL, Junkie XL. Was toch een Nederlander, Sjaan Frik? Ja. En, en ja. zou je nog sterk vertellen? Het schijnt ja. zelfs familie van jou te zijn, toch? Ja, volgens mij is het nog ergens verre familie van mij. Oeh, kijk. Ja, ja maar het is niet dat ik hem nou heel goed ken, dus nee. ik zou nee. misschien ook. Uh, Kleine uh, aan? Nou ja. Het is vandaag 21 november, de dag dat je hoorde op radio 2 dat er 10.000 inbreuken geweest zijn al op de regels rond webshops. Dat is toch best veel. En dat uh, ongeveer de helft van de Vlamingen vindt dat Conorus zo een tweede kans verdient. De andere helft vindt dan weer van niet. Maar het beste detail was toch dat de meesten vinden dat hij door de uitspraken toch geen premier van België kan worden. Onwaarschijnlijk. Oh, Beetje minder regen dan gisteren, maar ja, de regen geven geen tweede kans meer. Het blijft maar duren. Nog een belangrijke vraag van iemand. Is Kim nog altijd ziek? Nee, dat hebben we gisteren even gedeeld. Uh, haar papa ligt in het ziekenhuis, dus ze wil er even zijn voor haar familie. Dat respecteren we uiteraard. Morgen live muziek van Nova Star in de show. Want donderdag zetten we Wrong bij in de eregalerij van Radio 2. Maar nu gezellig bij ons, Suzanne en Freek. Er komt er een hele mooie binnen over jullie Sportpaleisconcert ook. Serenity Heyerik, die hebt er nog. Ik heb al veel tegenslagen meegemaakt in mijn leven, maar de muziek van Suzanne en Freek helpt mij er altijd door. Ja, hoeveel krijgen jullie dat binnen, Suzanne? Nou, best wel vaak. Ik vind het wel heel bijzonder dat muziek zoveel kan betekenen. Iets wat wij gewoon leuk vinden om te maken of te schrijven, dat dat voor iemand dan zo'n grote betekenis kan hebben, dat blijf ik wel echt bijzonder vinden, ja. Jullie gaan straks ook live zingen. Gaan jullie mensen nog meer balsmen in deze gekke, gekke tijden? Mm -hmm. Maar rond tien over acht, dan discussiëren we graag in Vlaanderen. Het is zover. Mijn gedacht, mijn gedacht. Het niet over de tweede kans van Conor Rousseau, maar wat is jullie gedacht, Suzanne en Freek? Nou, het nou, is sowieso een stelling waar we ja. het nog niet over eens zijn. Dus en wij het eigenlijk... zijn het er niet over eens samen. Oké. Daar ben voor. Maar ik wel. Ik uh, ben het met mezelf eens, namelijk, koriander zou op de lijst van verboden producten moeten komen. Ja, ik vind het hartstikke lekker. Nee. Koriander, ja. Sommige mensen hebben er, iets, hebben er last mee, omdat het naar ja. Ja, zeg het zelf. zeep. Ja, het maar het spreek je, als er een klein millimeter in zit, moet, moet alles gewoon de prullenbak in. Ja. Echt? Ik, ik kan gewoon niet meer eten als er koriander in zit. Nee. En wanneer, ja, wanneer heb je dat de eerste keer gemerkt, dat het niet lekker was? Ja, gewoon een keer... Toen je uit de baarmoeder ja, nee, kwam? Uh, ik denk dat het gewoon een keer was dat ik dacht van, waar smaakt dit nou naar zeep? Ik wil gewoon ook wel eens dat ik aan mensen vraag, zit die koriander in? Nee, zit geen koriander in. En dan neem ik een hap en dan denk ik... Toch wel. Motherfuckers. Ja, ja. ja, ja jij hebt hetzelfde als je het dan gegeten hebt, dat je eetlust daarna bijna weg is. Zo vies vind ja. jij het. Oké. Okay. Het is toch wel heel lekker. Ik vind ik het vind... echt wel een toevoeging. Ik vind het ook lekker. Ja. Het geeft zoiets meteen iets heel exotisch Ja, het heeft echt een... Net even de finishing touch. Nee, nou. allesbehalve. Ja, als in de finishing touch dat je meteen klaar bent. <lacht> maar wat een probleem dat jullie dat... Ja, ja. jullie komen daar niet in overeen. Nee. Nee. Nee. Ik ben vrees Het is een nee. dan... spelbreker. Dus onze relatie staat wel knappen. Ja, ja. <lacht> we rijden wat je dan twee, dan? We rijden in twee wat, auto's tegenwoordig elkaar. doe je dat dan? Maak ik jullie altijd ruzie over wel of niet Nee, Corander. apart potje. Een apart beetje kruiden die er dan op kan doen. Ja. Dus het Oké, mag er niet doorheen. Het is toch minder lekker als je het nog later op moet doen. Het mag niet door het gerend. Nee, maar we hebben, weinig, kijk, we hebben zeg maar een rider met heel weinig ijsje. Er staan geen ijsje op eigenlijk. Hm. Je bedoelt voor optredens. Op, we hebben optredens, hm. maar er staat wel één ding op. Geen koriander. Duidelijk, ja. ja, ja. Mooi. Hebben jullie ja, zo'n ding ook? Het probleem is, ik lust geen vlees. Nu dus zegt rood vlees. Hm. En Anne lust dat net heel graag. Dus vaak eten wij gewoon twee verschillende dingen. Oh. Dus ja, dat kan anders niet. En bijvoorbeeld ook gehakt. Ik lust geen gehakt. Ik eet wel kipgehakt graag. Maar alles van kip. Maar hij dan weer niet zo graag. Dus ja, wij maken eigenlijk heel vaak twee verschillende dingen. Dus wij oh. herkennen het wel heel hard dat je niet yeah. overeenkomt in het dagelijkse eten. Oh, maar dat valt mijn koriander nog mee. Als je echt twee aparte maaltijden moet koken, ben je best wel druk mee. Ja, dan hebben we wel bijvoorbeeld patatjes en, en groentjes wel. Maar dan het vlees oh, is nog ja. wel... Ja. Maar als het alleen maar over... Niet goed maken volgens hem. Dus ik, dan, hij moet dan zijn eigen vlees bakken. Dus. Hoog, oh, jongens. Dan nog? Dan ja, als het maar over koriander gaat, valt ja, dat koriander is er, Heb jij ook he? zo'n iets wat je echt niet eet kan? Um, nee, ja, pindakaas. Oh, oh ja, dat vind ja, lekker trouwens, pindakaas. Het is uh, verachtelijk ja. smerig. Ja, vind ik ook, ook heel vies, ja. Droog en zo, ja. ja. Je, je stikt er bijna in, in dat ja. soort. Nee. Ja, ik vind het ja. ook niet lekker. Nee. Typisch Nederlands uitvinding. vind ja, ja, ik. Ja, met hagelslag erop. Ja, ja, hou er op. Nee, nee, ik niks met pindakaas. Nee, ik ook niet. Maar mijn rauw... je wel van saté? Uh, saté-saus? Ja. Ja, vind ik ook iets geks. En uh, er is oh. nog zoiets wat mensen misschien herkennen. <laughs> Sorry. <laughs> Nederlanders eten heel graag rotti. Ja. Oh ja. Ken je, ja. je rotti? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ken je roti? Wel lekker. Is het niet rotti? Een soort... Brood? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Het, het klinkt zoals het smaakt. Rotti. Nee, het, is, het is een Vietnamees of Thais of uh, Indonesisch. Surinaams denk ik. Ja, Suriname. is het, ja. Ja, ja je kan het trekken. ook niet omschrijven. Het is gewoon vies. Ja. Maar bon, als er nog zo'n dingen zijn die je in een koppel of in een uh, relatiesituatie zitten hebt, waar de verschillen zijn, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Gelukkig, gelukkig kunnen jullie zelf samen zingen. Zometeen spelen jullie de helft van mij live. Wat moeten we zeker weten over de song, Suzanne? Um, nou dat hij in het Sportpaleis afgelopen weekend heel hard werd meegezongen en het is gewoon een vrolijke vrolijke song waar ik ja. zelf blij van word, dus ik hoop jullie ook. Het was het eerste liedje van ons van optreden in het Sportpaleis, We openen daarmee met de helft van mij. Ja. En iedereen werd gek en zo hoort dat. Jullie mogen nu naar ja, het podium ja. gaan in de Radio 2 Loft, je kan het volgen in de app van Radio 2 of gewoon live op VRT1. Het is toch aan het meeste buiten dus kijk gewoon even, zet je even langs de kant. En geniet van de live versie van de helft van mij... van Suzanne en Freek. Suzanne en Freek, het is aan jullie. Weet nog toen ik je zag... Wist vanaf deze dag... Gaat precies niks hetzelfde zijn...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 en kijk ons we nu weer samen zijn Oh, we gaan kunnen ze niet. Dirk Nevelsteen uit Bali wordt helemaal gek. Die zegt van ja. Hier word ik goed gezien van heerlijk mooi liedje. De helft van mij van Suzanne en Freek. En dat ze dan toch niet overeenkomen rond koriander. En toch zou ze gewoon kunnen zingen. Prachtig gewoon. Maar het is nog ook maar koriander. Omdat ze verder nooit ruzie maken? Dat gaan we straks even checken. Wifi, hoe veilig is dat eigenlijk? En online shoppen? En de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen.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 staat te popelen om jouw vuurwerk en magie te bezorgen. Want nu vind je haar en Spelletjesboek bij Dag Allemaal.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 Van de nek. Het is vier voor half negen. Bij ons Suzanne en Freek, met uh, Freek die een heel duidelijke dag had vanmorgen. Herhaal nog even, Freek. Koriander zou op de lijst van verboden middelen moeten staan. Ja, zijn mensen niet helemaal akkoord gaan, maar ander wel weer. Ja, Anneke Smeet legt het eigenlijk uit waarom dat het ja. zo naar zeep smaakt. Want ze zegt, als je een slechte smaak hebt over koriander, dan wil dat zeggen dat je veel zware metalen in je lichaam hebt waarmee de koriander zich dan verbindt en zo dus die zeepachtige smaak geeft. Dus ze geeft de tip om je lichaam te ontgiftigen en dan is het opgelost. Gewoon geen koriander meer gebruiken, dan is het ook opgelost. Dat is, kan ook natuurlijk. <laughs> Goor is Goorissen uit Zoersel, Goedemorgen. Goedemorgen, Peter, Goedemorgen allemaal. Vertel eens, wat smaak jij als je koriander eet? Precies, een bus drift in mijn mond. Ja. Ik ben blij dat ik het aanhaalde. Precies. Maar jullie moeten gewoon ontgiften. Jullie hebben het net gehoord. Ja. Ontgiften. Ja, maar ik heb geen zwaren met mijn <lacht> lichaam. Heel, heel bijzonder. Dank je wel, Claudine, voor de reactie. Uh, Serge die liet nog weten, mijn vrouw kon niet tegen haar en look. Maar sinds ze bevallen was, is die allergie voorbij. Misschien moet je even bevallen. Ja, dat zou een ja. <lacht> gedacht zijn. Um, Vincent die had ook nog een goede opmerking. Kaas. Mijn vrouw zou op alles kaas doen... Hij is niet zo zot van kaas, maar als je alles kaas begint te doen, ja, dan smaakt alles naar kaas. Zijn er zo nog dingen tussen jullie? Want het is alleen koriander en anders geen misverstanden of uh, dingen die niet kloppen. Um, nou, ik denk dat ik wel vaker iets van chocola of zo eet. Eh? Jij bent heel gezond de hele tijd. Nou, dat... veel, nou Ik heb gisteravond nog uh, zo'n bak natjes naar binnen ja, gegaan. Ja, dat is waar. Gisteravond had jij ook een slechte dag. Maar voor de rest zijn we het wel redelijk eens. Koriander ja. is wel de meest grote... Ja. Nou ja, en Freek vindt bijvoorbeeld heel lekker om dan nasi te eten. en nasi, weet je wel, alleen die rijst. En dan niks erbij. Alleen van die rijst. Dat vind ik zo saai. Dan Oeie. doe je toch een eitje bij, beetje saté. En dan nog even een stukje kip of zo. Rottie. Rot oh, erbij. <laughs> nee, dus je eet uh, Nasi, maar Rijk gewoon rijst. Ja, heerlijk. Ja, niks ja. erbij. Dat is toch de, saai? Dat je, gaat toch niet? Je bestelt dan bij de, bij de Chinezen of bij, bij iemand anders. Je dan. Voor mij een Portie Nassi, maar alleen rijst. Alleen rijst, ja. Zonder ja. alles erop. Ja, heel Een beetje op het kleintje letten. Je ja, bent een vreemde kerel. Ja, dat... maar uh, dat is niet erg. Je kan goed een krekel. Dan en dan dat... ook bij de, de, ons laatste punt, was, sorry. Maar zijn we bij de, als we in de McDrive staan, bij de McDonald's, ja. Oh, ja. dan zeg ik ja. altijd: mag ik een cheeseburger? Nee, nee, nee. nee, nee. nee? Wat zeg je altijd? Uh, een een uh, mac chicken zonder sla en zonder saus. Dus Daar lijkt het nog niks over. Moet er een beetje saus op of een beetje dat sla? Dat snap ik wel. Als je nu had gezegd, ja. MAC chicken zonder, zonder kip, ja. zou ja, gek ja, ja. Maar ik word er altijd misselijk van. Maar het, is, het, het komt heel vaak voor Want ze hebben één zo sneltoets en dan poep, En dan hebben ze dat meteen ge... Maar dit, dit programma gaat nu niet eindigen. We nee. gaan de hele tijd door. Dus succes ja. met het afronden. Geen probleem. Zometeen hebben we het over jullie huwelijk. Komt helemaal goed. Hè? Ja.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 Zeg je mij nog altijd jarig, schema. Ik ben nog altijd jarig. Dat gaat maar door 24 uur lang. Uh, we hebben zometeen nog een kleine verrassing van jou. Oh, spannend. Uh, dat weet ik niet, maar het wordt wel plezant. Ah. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is al twee over half negen. Eerst schema. Goedemorgen. Sommige ouders vinden dat de start van het nieuwe leersteundecreet niet zonder problemen is verlopen. Sinds begin dit schooljaar is er extra begeleiding voorzien voor kinderen met bijzondere zorgnoden die naar het gewone onderwijs gaan. Maar vaak kwam die begeleiding te laat. En nog tot morgenochtend zal de politie veel meer snelheidscontroles doen voor een nieuwe flitsmarathon. Het is al de 19e editie om mensen erop te wijzen dat het gevaarlijk is om te snel te rijden en dat er ook veel ongevallen door gebeuren. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Veertien Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen.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 doen om tot dat die definitieve oplossing te komen. School Kado zou normaal onderdak moeten krijgen in de ingestorte school op het Nieuwe Zuid in Antwerpen, maar zit nu tijdelijk dus in een ander gebouw. Het Antwerpse stadsbestuur vraagt aan de spoorwegen om opnieuw een station te openen op de Antwerpse linkeroever. Vroeger was daar een stopplaats voor de trein, maar die infrastructuur is volledig gesloopt. Een treinstation zou een goed alternatief zijn wanneer de tramverbinding wordt onderbroken voor dringende onderhoudswerken in de metrotunnels. Dat zijn mobiliteitsschepen Koen Kennis in de gemeenteraadscommissie. We hebben vorige week denk ik, een brief gestuurd ook nog naar de NMBS met de vraag van de, het oude station Linkeroever, zoals het uh, bestond, om dat terug te heropenen. Daar is een stoplaat, omdat we denken dat dat een uh, belangrijk uh, station kan zijn, ook om de mensen van Linkeroever naar Recheroever te krijgen, wanneer er impact gaat zijn op de capaciteit, door onder andere de renovatie van de pre-metro-tunnels. Het is nu wachten op een reactie van de NMBS. En zanger Bart Peters uit Boeghout, 14 november volgend jaar, zijn 65ste verjaardag, met twee concerten in de Lotto Arena. Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag stond hij maar liefst 26 keer in die Lotto Arena en toen kwamen er bijna 150.000 mensen naar de concerten. Bart Peters noemt 65 jaar een pensioengerechtigde leeftijd, maar hij denkt absoluut nog niet aan stoppen. Ik ben bezig aan een soort planning van waardig ouder worden, maar dat staat nog nergens. Dat plan staat nog nergens. Ik denk dat er.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 In Nederland zal er vast ook veel file staan, maar in België het is echt niet anders meer. Hoi, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen ja. We gaan naar de 400 kilometer vertellen. Het is weer een drukke, inderdaad. Ja. E34 naar Knokke, daar moet je alvast op letten, want er is een ongeval gebeurd bij Maldegem. Daar sta je een klein half uur in de file. Uh, het is ook zeer druk op de E17, bijvoorbeeld, van Antwerpen naar Kortrijk. Dat uh, levert een uh, 20 minuten vertraging op Van Waasmunster tot voorbij uh, Lokeren. Dat heeft vermoedelijk te maken met een ongeval, daar hebben we nog geen bevestiging over. Dan op de e E313 van Antwerpen naar Hasselt drie kwartier vertragen, maar liefst van de Rans tot voorbij Massenhoven. Komt door een ongeval daar. En op de E314 in Limburg, dus richting Nederland, is het ook vrij druk op de trek tussen Zolder en Houthalen-Helgteren met een kwartier vertraging. Naar Antwerpen hebben we files van drie kwartier op de E34 en de E313, dus vanaf Oeligem en vanaf Herentals-West. De andere files naar Antwerpen zijn maximaal een kwartier op de gebruikelijke plaatsen. In Antwerpen is de Bolivart tunnel gesloten in de richting van de Antwerpse ring. Dat betekent dat je op de Leien 20 minuten in de file staat vanaf de Nationale Bank. Hou er rekening mee. Naar Brussel, zeer druk nog hoor met vertragingen van ja, een klein half uur op de E40 vanaf Aalst zie op de E19 vanaf Mechelen-Zuid en op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. Ook vanaf Bertem is dat zo op de E40. De andere files naar de hoofdstad zijn gemiddeld zo'n kwartier lang op de gebruikelijke plek, plekken, maar let wel op voor werken bij daar staat wat extra file in de richting dus van Brussel. De binnenring rond Brussel zeer druk nog met 25 minuten file van Itre tot Beersel. 50 minuten tussen Grootbijgaarde en Vulvoorde en ook 50 minuten op de buitering van Eigenbrakel tot Tervuren. En tot slot in Brussel staan er zeer lange files op de lanen rond het park van Laken. Een half uur dus in de richting van het centrum van de stad. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Ma, Ik zeg wat een nog een klein cadeautje voor jou? Ja, je zegt dat al heel de ochtend, maar ja. ik, ik weet absoluut niet waar dat zou kunnen zijn. Je bent jarig vandaag, dus dat is mooi. 26 alweer, dat is ongelooflijk. Maar dus, uh, daarom heb ik Suzanne een freek uitgenodigd van jou. Ja. Hij uh, dacht van ja, die komen voor een single te promoten. Klopt niet natuurlijk, want zij ja. hebben iets gemaakt voor jou. Een ah, kleine ja. muzikale verrassing. Nee. Ja, luister. Als je ook jarig bent vandaag, dan uh, kun je ja. gewoon lekker meegenieten. Mm -hmm. Want het is een liedje dat ze gemaakt hebben. Een klein kort liedje, zo, momentje. Uh, ze zitten hier, kijk is en luisteren. Heel, heel goed ook, ja. wil ik er wel bij zeggen. Wat zegt u? heel goed is. Ja, mooi ja, tekst. Veel galm. Veel galm. Veel galm. Hey hey. hey. Ja. Ready? Ja. Is een reja schema, schema. Dat, dat kun, kun je wel zien wel dat is zij. Dat vinden wij we allemaal zo prettig, prettig. schema ja. en daarom zingen wij blij. Blij blij blij. Zij leven lang, hoora, hoora. Zij leven lang, schema, schema. Zij leven lang, schema. Oh. Speciaal voor jou. Voor speciaal voor jou. Ah, kijk eens. Ah, ah, ah, ah, ah. Wanneer heeft er nog eens iemand speciaal voor jou een liedje gezongen? Nooit. Kijk, ik vind dit zo hè? lief, ongemakkelijk. Maar ik vind, weet je wat ik mooi vond? Jullie keken ook zo verliefd naar elkaar. Nou, dat was meer omdat we niet van zo goed niet. wisten vanwege. Ja, voor mij was het zo... Het was een en al liefde het Heel mooi, wel. Eh? Nou, gefeliciteerd met je verjaardag. Dank gefeliciteerd. Je.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 Daarom worden de verzekeringen van CM niet duurder. Bij ons krijg je dezelfde goede zorgen voor dezelfde goede prijs. Ontdek het op cm.be/slash verzekeringen. CM, jouw gezondheidsfonds. Kom maar, Lotte. Je kunt Tanina. Het komt van binnen, maar begint van buiten. De. Kom maar, Lotte. Komt voort uit. Kom maar, er. Alles de. Je kunt Tanina van. Kom.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 Jet and the Black I love rock and roll. Goedemorgen, morgen. Het is bijna kwart voor negen, ze blijven binnenkomen. Rudy ook, proficiat Shayma voor je verjaardag. En wat een goede, aangename radiostem, een krak van een madame. Dankjewel, Rudy, heel lief. Ja, goed gedaan, top, goed, echt waar. Ja. Zo was het. Bij ons nog altijd Suzanne en Freek. Die hebben het Sportpaleis Plat gespeeld en net ook het podium van Radio 2. Geniet nog eens vandaag op onze Instagram. Goeiemorgenmorgen. Jullie hebben nog een feestje binnenkort, natuurlijk, Suzanne en Freek. Zeker.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 Uh, niet echt, maar wel dat het gewoon lekker klein... met familie en uh, vrienden... Uh, ja, hoe klein, wat weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, het, wat lekker, geen... het moet goed eten. Goed ja. koriander op het voedsel. Ja. <laughs> <laughs> maar ik zal je even helpen, zo, want, want je hebt een paar dingen nodig natuurlijk. Ja. Een locatie, als ja. je moet kiezen... Nederland of ook buitenland? Nou, buitenland lijkt me ook best wel leuk. Ja. Jullie gaan in het buitenland trouwen. Wie weet. Mooie showbiz hebben dat nu net, ja. Beslist. Ja. Ja. Ja. Dat dat net beslist. Wat is ja. jullie lievelingsland? Ehm. Um... Oh, Ik, Ik vind Italië wel heel mooi, maar ja. iedereen helemaal naar Italië. Ik vind in Nederland trouwen lijkt me ook prima hoor. Ja, ja het is ook oh, een mooie locatie. België is ook België. buitenland. Ja, het ja. ja. is ja. Jullie moeten echt, echt. dan natuurlijk een live muziek, moet er wel even ja. bij. Kies je dan voor Stan van Samang of Koen Wouters? Uh, Samen, in de wet. Oké, ook geregeld. En, die kun je niet kiezen. Een DJ, belangrijk. Ga je dan voor Reggie of Armee van Buren? Uh, ah, Reggie. Reggie dat ja, is gewoon vissen. Reggie. Reggie neemt ook uh, 2800 kilo confetti mee. Ja, ja, En dat is altijd leuk. Dat is ja, waar. Al dat is... Ja, alle CO2 kanonnen. Reggie is gewoon echt feest. Gewoon bij het ontbijt, alle al CO2, hè, bij Reggie altijd. Goedemorgen. Ja. Kledij, ook belangrijk, een lange witte jurk of toch een vlot kostuum? Nee, ik wil een lange witte jurk. Ja? Jij ook, Frik? Ik ook, ja. Ja, top. Ja. Het spelen je het geregeld. in het ja. roze getrouwd. Hoe anders. cool is dat? Ja. Mijn moeder had gewoon roze aan met haar bruiloft. Roze? Roze, lila roze. Nou, vind ik het wel cool. Maar ik ga toch voor wit. Toch voor wit, oké. Okay. En dan eten belangrijk natuurlijk. Hoe vettiger, hoe prettiger. Of toch maar uh, veggie veggie uh, Nou, ik denk... Ja, ik ben toch een beetje vet. Hoe later het wordt, hoe vetter zeg maar. Eind van de avond, even zo'n hele vette hap. En vooral de openingsdans is daar al over nagedacht. Geen openingsdans. Geen openingsdans. Nee, jongen. Nee. Dat willen niet. Nee. Heb je wel eens een, een bezem niet. zien dansen? Daar heb ik Ja? Niet. Gaat niks. Dat op. zijn jullie. Ah, oké. Okay, Geen ja. ja, ja. nee. openingsdans. Nee, gewoon lekker springen en oude horen, maar niet uh, een openingsdans. We willen niet te officieel. Nee. Springen en dan een paar oude horen. Ik vind dat ja. heel bijzonder. Dat ja. ja. Wordt heel mooi. Ja. Ja. Suzanne Freek, een nieuwe album is uit. Iemand van vroeger. Binnenkort gaan jullie trouwen. En er is niemand die zo goed een krekel kan imiteren. Mag je dat nog één keer horen?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 Dinsdag, dat betekent... Jacot. De hey, Jacot. Altijd iets bij te leren over de wondere van de wetenschap. Dus Jacot, onze weervrouw, is er. Ja. ja Jacot ging over, het ging over de natte maand november. Het was zo nat geweest intussen. En dat heeft te maken met de vorm van de rivieren in ons land. Wat is het verhaal? Ja, wel, uh, dat het regent heeft nu nog niet per se met die rivieren te maken, maar dat het zo nat is en dat het uh, met, tot overstromingen heeft geleid, dat zou wel eens kunnen liggen aan uh, onze rivieren, want die zijn de afgelopen decennia zijn die aangepast. Um, die zijn rechtgetrokken, want normaal gezien een rivier, je ziet het mooi op de foto achter jou, ja. als je tenminste aan het meekijken bent, uh, die meandert, dat heeft allemaal van die mooie bochten, dat is een natuurlijk proces van hoe die rivier wordt uitgehold. Nu ja, als je um, watermolens moet laten werken, als je scheepvaart moet laten varen, dan is dat natuurlijk pittig irritant dat je heel de hele tijd die bochten moet pakken. Dus besloot men in de jaren 70, en de jaren 80, van ja, we gaan die rivieren allemaal eens recht trekken. Mm -hmm. Maar ja, wat krijg je dan als je een rechte rivier hebt? Ja, dan stroomt dat water veel sneller eigenlijk rechtdoor, mm -hmm. waardoor dat, dat met, met een veel grotere kracht beneden aan, aan, ja, aan de bronnen eigenlijk van die rivier, van de, aan, hoe heet je dat? Ja, aan de, de uitkomst van de rivieren. Monding. De monding. Ja, die zochten we. Ja, daar komt dat water dan uit. Dat is vaak een plek waar dan een dorp staat. Ja, dat gaat dan overstromen, dat dorp. Uh, nu, wat er nog gebeurt, doordat dat echt een snelweg van water is, holt dat die rivier verder uit. En krijg je een soort van ja, eenheidsworst van rivier, overal even diep, overal dezelfde soorten oever. Ja. En dat is natuurlijk niet goed voor, de, voor de, de ecologie daar. Want ja, je hebt vissen, je hebt vogels, je hebt... Je hebt Allerlei dieren die daar willen profiteren van de verschillende soorten uh, rivierbedding. Want als je een meander hebt, dan krijg je ja, water dat snel loopt aan de buitenbocht, ietsje trager aan de binnenbocht. En daardoor ziet die bodem er ook helemaal anders uit. Mm -hmm. um, en ja, dat is uh, leuk voor al die verschillende beestjes. Want ik heb er hier drie meegenomen. Drie die op, uh, ja, op de grens van uitsterven staan, die toch op zijn minst beschermd zijn. Uh, aan je linkerkant daar heb je de kamsalamander... Uh -huh. uh, die wordt op dit moment in dorend uh, wordt die uh, beschermd en wordt er ervoor gezorgd ja, door terug meanders te gaan aanleggen wordt ervoor gezorgd dat die kamstalamander ietsje aangenamer kan leven ja want ik zag, voor dit weekend was ik in de Ardennen en uh -huh. effectief, daar zie je die meanders wel nog heel goed ja, ja, ja, want daar, daar was er geen nood om die recht te trekken Dan heb je echt nog de, de oorspronkelijke uh, rivieren uh, de middelste die komt voor in de Demervallei dat is de kwartelkoning een heel schattig uh, vogeltje uh -huh. En aan de rechtse, dat is de serpeling. Dat is een soort vis die heel graag uh, redelijk uh, ondiep zit. En ja. Ja, natuurlijk door die rivieren recht te trekken, is er bijna geen ondiepe uh, vlakte meer. Dus eigenlijk behalve voor de economie, was het wel een goede N zaak. Dat hebben ze rechtdoor kunnen trekken. Ja, ja. Maar voor de rest, voor de overstromingen... Nee, en voor, de... voor de mens, voor, voor de dieren, geen goede zaak. Check tot slot. Ja, de Vlaamse Milieumaatschappij, de VMM, die werkt volop aan het herstellen van die meanders. Dus dat is goed nieuws, zowel voor de dieren dus, die er leven, als ook voor ons, want dat zou betekenen dat rivieren minder snel gaan overstromen. ja, met al die bochten kan er natuurlijk ook meer water opgeslagen worden. Laten we hopen, we zijn weer helemaal mee. Dank je wel, Jacqueline. En dank je wel, Pink, want dat komt hier net binnen fans van Pink, let even op, want ze speelt een stadionconcert die gaat een volledig Koning Boudewijn stadion vullen op zondag 14 juli. En jij kan erbij zijn natuurlijk. Dat is wel echt, echt straf voor. Tickets voor dat concert kun je kopen vanaf vrijdag, nu vrijdag 24 november om 10 uur via ticketmaster.be als op radio2.be Dus Pink, volgend jaar zondag 14 juli in het Koning Boudewijn stadion. Hallo. I close my eyes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 They can say I've lost my mind I don't care, I don't care if they call me crazy We can live in a world that we desire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 Nog een die mooie film, The Greatest Showman, Pink, volgend jaar 14 juli. Dan staat hij in het Koning Boudewijn Alles daarover. Ook over het concertreeksje van Bart Peter volgend jaar, radio2.be. Na vrijdag, je kaarten. En, oh, ook sowieso een mooie film, Vandaar een beetje filmmuziek erbij. Kim de Brie, goedemorgen. Hey Peter, goedemorgen. Ja, je bent toch een van de leukste radioactrices van de wereld. Actrices, maar op... actrices, actrices, het is hier allemaal wel echt en Peter. Dat is hier <lacht> geen fake hè, Dat is hier, het gaat over online uh, shoppen vandaag Ik zie het. Op de markt. En de... ik heb hier al vriendjes gemaakt met Danny. Danny de marktkramer van hierover. En hier zijn er nog volop op Ja, dus het is echt plezant hier. De, de DigiTour. <lacht> Ze zitten in Geel op het parkeertrein Werft aan de zone van de kerk daar. Online shoppen. Uh, iets wat jij soms durft te doen, Kim de Brie? Wel weinig, eigenlijk. Oeh! Ja, ik ga liever gewoon echt nog naar de winkel om dingen vast te pakken, om, om daaraan te ruiken, om... om ja, Oké, okay. voilà, zo... veel plezier zo meteen. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Don't be happy.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 Hidden Automotive. More for you. Een cadeau. of een PSBOX. Dat is voor iedereen plezant. Een schuikalender of een paar Eentje, twee, drie. Allemaal oh, oh, ja! Kampioenen cadeaus De FC, de kampioenen cadeaus. Het ideale cadeau voor iedereen. Van compacte stadswagen tot de ruime SUV.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 Online shoppen kan handig zijn, maar je moet ook opletten met een aantal webwinkels, details in het nieuws en veel tips na 9 uur live in geel. Elke dag, dag voor twee.